Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Zaterdag 10 mei Eurofusie Songfestival Live vanuit Basel Op TV Oost en op Radio Barbier 13 kandidaten uit Beveren-Kruijbeekens-Wijndrecht strijden om de titel pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. We zijn helemaal live, dames en heren. Welkom bij het Eurofusie Festival. Ja, ja, ja. Je ziet het hier in het Sint-Joris Instituut in Basel. Zit het aardig vol en zo hoort het natuurlijk. Want of je nu van Basel bent of je houdt gewoon van entertainment en fantastische muziek... geloof me vrij, vanavond zit je hier goed bij ons. Want we verwelkomen vanavond niet alleen de kijkers van Oost-Vlaanderen. We verwelkomen natuurlijk... De kijkers van die nieuwe fusiegemeente. Hè? Jullie weten over welke ik het heb. BKZ uiteindelijk. Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht. Een applausje alsjeblieft. Ja. Laat jullie horen. En uiteraard ook al die nieuwsgierige kijkers uit Vlaanderen. En veel verder daarbuiten. Ver daar want we zitten hier op een livestream uiteraard. En dat wil zeggen dat je zelfs in Portugal kan kijken bijvoorbeeld. Maar goed, voor we echt van start gaan, wil ik jullie toch even inlichten. Een Eurofusie Songfestival? Is dat dan iets anders dan het Eurovisie Songfestival? Uiteraard. Wel, wat ze in Zwitserland kunnen, in Basel, kunnen wij in Kruijbeke, in Basel. Misschien nog wel beter, dachten we. Dus, waar, inderdaad, dus waarom organiseren we niet het Eurofusie Songfestival? Om dertien deelnemers te hebben die dan mogen aantreden in een zangwedstrijd om te laten strijden tegen elkaar en zo het ultieme BKZ nummer te kiezen natuurlijk. Vanavond kan u dus stemmen. Zoveel is zeker. Het is een uh, gek idee geweest, maar het is werkelijkheid geworden natuurlijk. Het uh, lokaal bestuur, de verenigingen, de jeugdhuizen, de feestcomités, de cultuurraden, ontzettend veel vrijwilligers die hebben zich uit de naad gewerkt om dit tot een goed einde te brengen. En dat verdient een applaus natuurlijk. Het Eurofusiesongfestival is nu officieel geopend. Een applausje! En nu is het tijd voor pure Ernst. Want, dames en heren, zometeen starten we met onze dertien finalisten... uit de dertien deelgemeenten. En ik gebruik het woord finalist niet zomaar. Want ze hebben al een heel traject moeten doorlopen... voorrondes rondes in hun deelgemeenten om hier te eindigen... Bloed, zweet en tranen. Zo simpel is het. Ze zitten ondertussen met uh, veel ongeduld te wachten. Dus we gaan ze eventjes voorstellen. De volgorde werd trouwens door Loting bepaald. Daar kan u niks tegen hebben, natuurlijk. We beginnen bij Vraassenen met Amelie van de Vijver. Uit Verrebroek hebben we DNA. Ik ga ver. U mag applaudisseren hè, voor onze deelnemers. Dank u. <applaus> Uit Beveren hebben we Robbie G en F. Dot. Uit Rumpelmonden hebben we Neerzee en De Bonken. Uit Doel, Kropt en Company. What's in a name? Uit Kalo, Jeroen. Uit Burgt hebben we Aklis. Uit Kieldrecht hebben we Milo. Uit Melzeelen hebben we Middle Eight. En voor Kruijbeke hebben we Sit and the Cruise Band. Allemaal straks op dit podium, hè? Voor Basel hebben we Tis is wat is. En dat is wat is wat is eigenlijk. He. Voor Zwijndrecht hebben we Kameraad. En tenslotte, voor Haasdonk hebben we Homemade Handgrenade. Dertien artiesten, dertien deelgemeenten, allemaal treden ze hier aan vandaag. Dus ze gaan strijden, maar ze strijden niet alleen voor de eer. Ook voor een prachtige trofee. Daarover straks nog een beetje meer trouwens. En daarnaast mag de winnaar van deze wedstrijd ook een uitnodiging verwachten voor een volledig optreden tijdens de Beverse feesten, de aardbijfeesten, de perkconcerten in Melzelen en, als het mogelijk is, zou hij morgen zelfs mogen aantreden op de Buitenslagersfeesten. <tied> Ik weet niet of Gaia meekijkt, maar de buitenslagersfeesten in alle eerlijkheid erg diervriendelijk lijkt me dan niet. Dus ik hoop dat we straks geen proces aan ons been hebben. We zullen zien natuurlijk. Wie die winnaar wordt, dat weten we vanavond tegen 11 uur. Uh, het zijn trouwens jullie, onze kijkers en de mensen hier in de zaal ook, die mogen stemmen. Dat gebeurt via televoting. Maak u daarover geen zorgen. Jullie krijgen straks met naaltje en draadje uitgelegd hoe je precies moet stemmen. Dat gebeurt via een QR-code enfin, ja. Het wordt allemaal duidelijk. En daarnaast hebben we onze vakjury. De vakjury, die zorgen voor 50% van de stemmen ook. En ik wil ook nog eventjes onze vakjury verwelkomen natuurlijk. Goedenavond, dames en heren van de vakjury. Goedenavond, dames en heren van de vakjury. Ja, jullie hebben een belangrijke taak vanavond. Want jullie zullen uh, punten geven en die zullen tellen voor 50% van de uitkomst. Eén ding is alvast zeker. Het wordt vanavond een avond vol spanning, vuurwerk en verrassingen. Niet alleen bij jullie thuis in de zetel, maar zeker ook in de zaal. Want je kan hier de spanning haast snijden. Is het niet zo? <lacht> ja, een applausje nog eens. Kom, laat die handen maar even werken. Om de zenuwen een beetje te verzachten en om onze kandidaten een hart onder de riem te steken, hebben we iemand uitgenodigd. Hij is een bekende Belg, momenteel nog, maar vanaf volgende week is hij misschien wel een bekende Europeaan. Wie zal het zeggen? We kijken naar een filmpje. Hey iedereen, dag liefste kandidaten van het Eurofusie Songfestival te Basel. En dan praat ik over alle dertien deelgemeenten van Beveren, Kruibeken en Zwijndrecht. Heel veel succes met jullie deelname. Dat wordt een ongelooflijk avontuur. En ik zou zeggen... Geniet ervan. Ga ervoor. Uh, jullie maken het zo'n toffe wedstrijd... Door iedereen te verbinden met muziek, creativiteit en diversiteit. Uh, ik weet hoe moeilijk dat soms is om er even bij Til te staan... Bij die wedstrijd en alles tot jezelf te nemen... En er echt van te genieten. Maar ik zou zeggen... Geniet ervan. Ga ervoor. Doe die competitie... En maak er iets heel moois van samen. Heel dikke kus. En um, hopelijk tot snel nog een keer in Basel. Misschien in het kasteel waar ik al ben geweest. Dat weet ik zijn. Oké? Okay? Ciao, ciao. Mooi. Mooie steun van Red Sebastian, die volgende week zelf zal aantreden op het uh, Songfestival. Daar in Basel, Zwitserland. Maar wij gaan het hier minstens zo goed doen. Hè? Wat denken jullie? Huh? Is dat goed? Om te helpen bij het voorstellen van de kandidaten, dames en heren, krijg ik vanavond assistentie van drie lokale, maar fantastische co-presentatoren. Uit Beveren is er Katrien van Poeken. Uit Kruijbeken, Veerle Vermeulen. En uit Zwijndrecht Jacob Verdood. We gaan zich mengen tussen de kandidaten om daar de pieren uit de neus te halen. Dat hebben we graag natuurlijk. Ik geef graag het woord aan Katrien, want geef toe. Ik heb ondertussen zoveel verteld. Die zit ondertussen bij uh, de finalisten uit Vraassenen. Katrien, hoe zit het daar bij jou? Dag Ben. Ik ben dus echt blij dat ik samen met jou, met Verel en Jacob deze avond mag voorzien van commentaar. Ik zit hier ondertussen in de bubbel van Amelie van de Vijver uit Vraassenen. Zij mag voor ons de spits afbijten met het nummer Easy on Me. De spits afbijten, ik veronderstel Amelie dat dat toch wel voor de nodige zenuwen zorgt. Hoe zit het nu met die zenuwen? Ja, de spanning is er zeker wel een beetje. Maar ik heb er vooral ook heel veel zin in. En ik denk dat dat wel goed gaat komen, hoop ik. Goed. Amelie. ik las dat je eigenlijk al van kindsbeen af bezig bent met muziek. Ligt daar ook jouw toekomst? God, dat weet natuurlijk niemand. Uh, maar ik zou dat wel heel leuk vinden. Uh, zeker omdat ik het inderdaad al heel lang doe. En uh, ja, ik hoop dus van wel. Jij brengt straks het nummer Easy on Me. Wat kan je ons daarover vertellen? Uh, ja, ik heb dat liedje gekozen omdat ik dat een aantal jaar geleden ook wel al in de zangles heb gedaan. Dus ik vond het wel leuk om dat nog eens terug op te pikken. Uh, en ik vind het ook gewoon echt een heel mooi, breekbaar liedje. We wensen jou heel veel succes Amelie. We kijken eerst nog naar een filmpje over Vrazenen. en dan gaat Amelie met Ezio Me van start met het eerste nummer. De tocht door een beveren kruibeek in Zwijndrecht wordt gestart in Vrazenen, meer bepaald aan de gotische Heilig Kruiskerk. Daarnaast het Oud-Gemeentehuis, nog verwijzend naar de vieringen rond 888 jaar Vrasene in 2024. In de gevel het opvallende wapenschild. Dit dorp speelde een belangrijke rol in de twee wereldoorlogen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren de Belgische genietroepen hier gelegerd. Aan de zijkant van de kerk deze opvallende schandpaal uit 1765. Een toevallige ontdekking tijdens graafwerkje in 1904. In en rond de regio van Vrasene kan je maar liefst 188 bunkers terugvinden. Deze Wereldoorlog I bunkers hebben muren uit gemapen beton tot een meter dik. Vernoemd naar de ridder Bradrik dit biertje met een twist. Meteen ook een herinnering aan de rijke geschiedenis van dit dorp. Kandidaat voor Graasene, Amelie van de Vijver. Prachtige start was dat van uh, Amelie van de Vijver uit Frasene. Schitterend gezongen en ze krijgt wat mij betreft nu al de prijs voor de mooiste jurk. Echt schitterend. Ondertussen sta ik hier in de Brain Center, het epicentrum van deze uitzending. We hebben hier een klaslokaal, dus helemaal omgevormd. Het stak niet om een monitor of twee. Ik heb hier net kennis gemaakt met deze fijne mensen hier trouwens. Herman, waar sta jij voor in eigenlijk? Ik bedien de camera's uh, van de zaal. Je hebt het in de camera's van de zaal. En dat doet dat fantastisch, uiteraard. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar hier dus, heb je dus ontzettend veel kabels. Ze hebben ontzettend veel kabels bovengehaald. Hier zitten de andere mensen die ook meewerken. Geef ze een applausje, alsjeblieft. ja. Ja. Want je moet weten dat er achter de schermen wordt gezwoegd en gezweet. Van techniekers tot regisseurs, lichtmannen, regieassistenten. Allemaal zorgen ze ervoor dat alles veilig en wel via de wegen van het netwerk wordt gestreamd. Tot bij jullie in de huiskamer. En mannetjes, dat is hier warm. Volgens mij gaan die hier allemaal drie kilo kwijtspelen. Niet normaal. Echt waar. Maar goed, we gaan eventjes voort naar onze volgende kandidaat. Jacob, het podium is voor jou. Ja, super, dankjewel Ben. Um, ik sta hier ondertussen met mijn eerste stop is in Verrebroek en um, waar de muziek letterlijk en figuurlijk in het bloed zit. Ik sta hier naast Danny en Sarah... die straks um, als vader en dochter op het podium gaan staan... en uh, het nummer Highway 69 brengen... Uh, samen met Guide die dat um, helemaal op mondharmonica zal bij, um, ja, begeleiden... Um, het is een beetje een country-nummer, dat is wel een beetje verrassend. Um, Danny, jij staat hier nu naast mij. Waarom een country-nummer? Want we kennen jou eigenlijk meer van de, ja, de rock zien en al die toestanden. Ja, eigenlijk wel. Maar um, het is eigenlijk meer een blues-country-achtig nummer. En dat zit ook in het DNA van ons. Ja. En het was iets speciaals. heb ik enkele jaren geleden geschreven. En ik vond het heel goed om dat eens te brengen. Oké, okay, goed, kei interessant. Sarah, um, met je papa op het podium staan, dat is niet echt uh, standaard voor jou, maar waarom voor vandaag wel? Wel, het thema is uh, verbondenheid en uh, ik kom uit een heel warm nest, een nest waar dat ook muziek eigenlijk altijd doorheen geweven is geweest. Het warme gevoel dat je van muziek krijgt, ik denk dat dat een beetje in onze band zit. Dus ik vind dat heel fijn om dat niet alleen eens tussen ons en ons gezin te delen, maar ook gewoon ja, met de rest van de mensen. En ik hoop dat die er keihard van gaan genieten. Oké, okay, oké. Okay. Ja, en dan, uh, Guy, ik kan er voor jou ook een vraag. Uh, ja, je staat hier nu met een heleboel jong talent samen op het podium om hier op te treden vanavond. Hoe voelt dat voor jou? Uh, dat voelt heel fantastisch. Uh, het is zo'n fijne energie die er vanaf straalt van al die jongeren hier. Ik word er echt vrolijk van. Okay. Super. Ik ga jullie de Highway 69 laten nemen naar het podium. We kijken eerst nog naar een klein filmpje over Verrebroek... en dan is het aan jullie. Heel veel succes vanavond. Dit is het landelijke Verrebroek. Gelegen in de mooie Scheldepolders. De rijke bodem en het microklimaat zijn hier ideaal voor de teelt van kwalitatieve peren zoals de conferentiepeer. De gemeente heeft ook zijn eigen peperbus, want zo wordt deze Sint-Laurentiuskerk ook wel eens genoemd. De chirurg Philip Verheijen blijft tot op heden de beroemdste inwoner van Verbroek. Wereldwijd werd zijn boek Corporis Humani Anatomia gebruikt als medisch handboek. Ondanks de nabijheid van de drukke Waaslandhaven heeft Verrebroek zijn eigenheid kunnen behouden en gaat het leven op een rustig tempo verder. Toch nog even binnenkijken in de Sint-Laurentiuskerk. Heel wat 17e-eeuwse elementen en kunstwerken verfraaien het binnengedeelte. Het schilderij De aanbidding der koningen heeft een grote historische waarde. Ontdek de verborgen parel van dit dorp, het Spaans Fort, een klein maar prachtig natuurgebied. ...omgeven door rietkragen en een toevluchtsoord voor watervogels. De kandidaat voor Verrebroek, DNA. APPLAUS My car is driving slowly from the man I left behind Get away from trouble, that's the way it's going to be I know I have to change my life, get away from misery Voor Verrebroek was dit DNA, DNA, prachtig eigenlijk. Ja, net stond ik nog bij de techniek. Ondertussen sta ik bij dit gedeelte van de vakjury. Uh, Denzel, ik ga je toch een vraag stellen. Blijkbaar ben je speciaal voor ons tot hier gekomen, klopt dat? Niet speciaal, maar wel vroeger. <laughs> Waar was je dan? Ik zat in Portugal vannacht. Je moest daar optreden? Inderdaad. Moet je daar vaak optreden? Portugal niet te dikwijls, maar, uh, maar ja, geregeld. Ja. Wist je Portugees? Slecht. Ja, ja, dat Ja, tot daar ongeveer. Ja. Ik zie je hier Naarstig noteren, samen met de andere juryleden. Wat vind je tot nog toe van de kwaliteit? Ja, we zijn natuurlijk nog maar twee kandidaten ver. Maar, maar ja, er is uiteraard talent in, in deze zeer grote fusiegemeente. Dus dat zal zeker blijken en dat is nu ook al gebleken. Oké. Okay. Het is hier gezellig, dames en heren. U mag dat gerust weten, want... Dit hier bijvoorbeeld. Ik wist niet dat juryleden ook champagne mochten drinken, maar goed, dat laten we eventjes in het midden. Zolang jullie maar goed jureren, dat is het belangrijkste uiteraard. We gaan verder naar Katrien. Hoe is het daar bij jou? Inderdaad, Ben. Beveren is zeker geen onbekend terrein voor mij. En ook de twee artiesten hier naast mij zijn geen onbekenden meer. Ik zit hier bij Robbie G en F Dot, ofwel Findus en Robin. Wie is wie? Ikzelf ben Findus. En ik ben Robin. Dat dacht ik dus. Hoe zijn jullie in de muziek gerold? Want jullie zijn nog niet zo heel lang bezig. Um, we zijn nu ongeveer een jaar bezig met muziek. Een jaar geleden zijn we echt begonnen. Um, ik zelf heb al ervaring met musicalzang. En Robin produceerde. En ik was altijd al een hiphopliefhebber. En ooit zijn we gewoon <lacht> samen begonnen te werken. En ja, de magie die was er. Dus Goed, we kennen jullie uiteraard van het nummer 100 dagen, dat viraal is gegaan. En speciaal voor deze avond schreef jullie een gloednieuw nummer, BKZ. Vertel eens. Ja, we hadden ervoor kunnen kiezen, aangezien we Beveren representeren, om een nummer over Beveren te maken. Maar we hadden juist de verbondenheid symboliseren en elke deelgemeente toch benoemen in ons nummer. En er iets over schrijven. En zo zijn we op BKZ gekomen. Ik wil ook Maarten trouwens, bedanken die daar zit. Want zonder hem was het nummer niet tot stand gekomen. Okay. We horen ook dat jullie misschien van plan zijn om een EP te maken. Klopt dat? Um, ja, zeker. Wij zijn altijd van plan om een nieuwe muziek de wereld in te brengen. Uh, wanneer dat dan nu komt, dat is een andere vraag. We gaan eerst nog druk bezig zijn met andere muziek singles en wat het allemaal nog mag zijn. En um, ja, daarna, later, mogen mensen zeker het EP van ons verwachten. Oké, okay, we kijken er naar uit. We zijn benieuwd naar het nieuwe nummer. We sturen jullie zo dadelijk naar het podium, maar kijken eerst nog naar enkele mooie beelden uit Beveren. Bij aankomst in Beveren word je verwelkomd door de herhaaldelijk herbouwde Sint-Martinuskerk op de Grote Markt. Eveneens de locatie waar dit werk van Valer Persman is te zien dageraad. Even verderop het park Kortewallen met zijn hangbrug en kasteel, ook de plaats voor één van de vijf silhouetmonumenten van straffe vrouwen uit het Waasland. In de bijentuin van dit park de IJzeren Bij, gemaakt door de plaatselijke gemeentearbeiders. Aangrenzend de nieuwe gebouwen van politiezone Noord, OCMW en gemeentehuis. Beveren heeft verschillende eerburgers. Clément Hiel, Jeroem Hendricks, Jan Baljauw en de onovertroffen Jean-Marie Pfaff. Tot eind augustus 2025 kan je in zijn eigen pop-up museum alles te weten komen over deze sympathieke doelman. Uiteraard is Beveren ook nauw verbonden met de Waaslandhaven, meteen ook de grootste werkgever van de volledige fusiegemeente. Kandidaat voor Beveren, Robbie G en F. Dot. Goedemorgen. Welkom in de wel Groots, de gemeente van Vlaanderen, maar wel de gemeente met de langste naam. In BKZ. in BKZ, dus ik ben goed gezind van Singelberg tot de Graventoren ik heb een goed uitzicht, heb goed gemeekt want ik raak de kern, ik ben doelgericht BFO's is eng, ja ik ben door de 3M opgelekt, met een pint en met samen in het land van Baas, Baas. BKZ, ik, ik zie u graag, graag. daarom dat ik buiten slaag, dat heeft artijen, want ik laat die P weg ja dit meisje vraagt waar woon je, ik kijk trots naar haar en ik een zeg, BKZ kom van die BKZ, ja ik ben BKZ weg naar Prosper, lopen door de polder. Geef een kuch, ik vergeef al uw zonde. Rechter, fokkenplaats, ik, ik drink zonder, drink die trippel, laat het ons nog. Ik ben engel van de heil omdat ik zo'n zondag fijder leg, het, zie je bukt hier grondig. ik dat van af. het is lompig, Goed, nu is altijd Elke zondag. Komt. Je noemt me een eikel, maar die zit ver in mijn broek. Met dat die is nu zoek, dus ik stuur in de Facebookgroep. bent niet van BKZ als je niet weet wat ik bedoel. Ik ben de laatste van mijn soort en ik had zand, ik voel mijn doel. Ik cool. ben naar de schuur geweest. Nu heb ik korte woorden ik krabbeven aan mijn heilig kruis Ik voel me SKB voor Want ik heb die ballen Ik ben een man van het volk Want ik laat hier niemand vallen In de BKZ Van die BKZ Ik ben van BKZ Ja ik ben BKZ Ik ga naar Bucht Want mijn diëtis zegt dat de mekkie daar is Heb ik nog honger stek ik een frietje bij de panis Koken kan ik niet So, dus ik I'm saying is, Koken kan ik niet. So, I say boom, we zijn in het boom, but we're not in the drietveld. Boom, boom, that's the sound of my feet spell. Boom, boom, but we're not in the drietveld. Boom, boom, that's the sound of my feet spell. Have you ever felt like the world is yours to take? The only thing you have to do is reach for it. Some people put your hands in the air Because that is yours. We hebben dat slim gezien, natuurlijk. Heel slim gespeeld. Van waar komen jullie juist? P.K. Bij inderdaad. We zijn dus vertrokken, dames en heren. Je zal zien dat er heel wat vreemde uh, acts zullen aan bod komen vandaag. Dit is echt een fantastisch nummer, wat mij betreft. Maar goed, het is de jury die zal moeten beslissen. En u, uiteraard. Want straks krijgt u een QR-code te zien. Hè? En op die manier kan je stemmen op jouw favoriete kandidaat. Er zit namelijk een QR-code die zal verschijnen. Daar moet je gewoon eventjes over scannen met je smartphone. Zo simpel is het. Zo meteen komen de volgende kandidaten aan bod na deze boodschap. Optiek Foubert Jouw kijk op de wereld wordt beter met onze brillen We focussen niet alleen op beter zien Maar ook op gezien worden Kom langs en ontdek de magie van scherp zien En er fantastisch uitzien Maak nu je afspraak op optiekfoubert.be Onze lieve vrouwplein Kruiweken, Zondag en maandag gesloten Optiek Foubert Jouw kijk op de wereld wordt beter met onze brillen En bij interieurmeubelen, maatwerk, Maasboons maken wij van uw huis een thuis. Wij maken uw kasten op maat. Kom langs en ontdek ook ons ruim assortiment bedden, zetels, stavels en stoelen. Ook voor beddengoed, decoratie of geschenken bent u bij ons aan het juiste adres. Voor elke ruimte vinden wij een gepaste oplossing.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 771-0933 of mail naar info@denert.be draagt Draag zorg voor elkaar. Verzekeringen Denert draagt zorg voor u. En we zijn helemaal live en helemaal terug, dames en heren, vanuit het Sint-Joris-Instituut hier in Basel, waar het Zweet, een beetje te ruiken valt en ook wel van de muren begint te druipen. Het is ongelooflijk. Uh, tijd om onze vierde kandidaat te leren kennen van vanavond. Het woord is helemaal aan velen. Waar sta je? Dank je wel, Ben. Ik sta hier in de bubbel van Ruppelmonde. Uh, het lijkt meer boot dan uh, bubbel, want ik sta bij meneer Zee en uh, de bonken. Dag Jan, of dag meneer ja, Zee. Hallo. Uh, jullie vertegenwoordigen Ruppelmonde, de plaats waar Mercator geboren is... En zeebonken, die zijn, maar het schijnt, bijgelovig. Heeft dat jullie geholpen tegen de zenuwen? Voor deze avond hebben jullie iets bijzonders gedaan? Uh, zeker, zeker. Uh, we hebben drie weken lang onze sokken niet meer uitgedaan. En dan uh, zijn we gisterenavond nog uh, drie palingen gaan vangen. Die hebben we in onze pyjama gestoken en dan uh, vanmorgen hebben we er een teken van getrokken en dat hebben we juist voor dat we moesten optreden hebben we dat via onze neus naar binnen gezogen en dan uh, alle zenuwen waren weg oké, okay, iets zeer kleinschaligs eigenlijk dat jullie gedaan hebben ja, maar... ja. Um, ik ja uh, ik ken jou als een professionele verhalenverteller vandaag doe je dat ook op muziek en ik heb jou al vaak in het dialect bezig gehoord onze grote fusiegemeente, dertien gemeenten is er jou, heb jij een favoriet dialect-BKZ-woord? Een BKZ-woord? Of een dialect? Ah, ja. Kozen natuurlijk. Dat is mijn favoriet-favoriet-BKZ-woord. Maar uh, mijn favoriet dialect... Dat is er niet, want het schone aan dialecten is dat ze juist zo verschillen. Dus als we er ene schone uitpakken, dat zou spijtig zijn. Voor de rest, hetzelfde met die dertien liedjes die hier vanavond gaan gezongen worden. Een beetje spijtig dat er eentje wint, want het zijn alle dertien fantastische nummers. Ik heb ze alle dertien gehoord. Terecht, applaus. Heel mooie woorden. Ik heb nog een laatste vraag. Uwe kozen, de Mathias... Die staat er hierbij vanavond. Ik heb uh, gezien dat uh, het uh, nummer op Spotify verschenen is. Hebben jullie nog uh, plannen om te toeren met het album? Of komt er nog nieuw werk aan? De kriebels zijn er al. En, en uh, die zitten in mijn buik. En ik denk in die twee muzikanten daar achter mij. Het zitten daar ook in ergens. Ik weet niet of ze in hun buik zitten of ergens anders. Maar het kriebelt. Dus uh, ja, het zou goed kunnen dat dat, dat, dat zich gaat uh, vermenigvuldigen. Oké, okay, we kijken er naar uit. Maar we gaan eerst naar jullie kijken. Veel succes met jullie optreden. We kijken eerst nog naar een filmpje over Ruppelmonde. Tegenover de monding van de Ruppel vinden we Ruppelmonde, de geboorteplaats van de wereldberoemde cartograaf Gerardus Mercator. Nog steeds vierkijkend naar het Machtplein. Toeristen kunnen hun hart ophalen met de Graventoren, een restant van het Gravenkasteel op het Mercator eiland. Dit sinds 2022 vernietigde eiland is een groene belevings- en ontmoetingsplek geworden aan de Schelde. Maar er is nog meer. Breng eens een bezoek aan de Spaanse Molen, een volledige en maalvaardige getijdenmolen in het hart van dit bijzondere dorp. Ook het Nautisch erfgoed krijgt de nodige aandacht, dankzij VZW Tolerant. Op de Scheldekaai staat sinds 1996 het standbeeld Zwarte Madame. Zij symboliseert de schilde en de kracht van het water. Bij tocht door Ruppelmonde kom je maar liefst 33 zonnewijzers tegen, je weet dus steeds hoe laat het is. De kandidaat voor Ruppelmonde is meneer Zee en de Bonke. Er is geen absoluut geloof. Mysteries zijn mijn oud bestaan, die gewoon niet dood. Ze zeggen wel, we moeten deur, er zijn gewoon geen woorden voor, maar dat is omdat er niks van verstand. broelt nog eens een keer, kozen Ons walig twijfel, De rotsen bleven buitenschot. En mensen met een gouden aard, die gon kapot. Clichés, huh? clichés in overvloed, gezet ons in ons ondergoed. Ooit stuk dan blokken een heemakkort. Brult nog eens een keer, kozen, Brult nog eens. Als ik heb gehad, maar ik had wel het schunste gehad. We dus zijn wij van zelfs te bloed. Ik droog in mijn hart. Te laag, te laag niet is niks begot. gij weet het niet, maar ik weet het. Bedank me al te goed. Brult nog eens een keer, kassen. Brult nog weer een keer, brult nog eens. Ja, brult nog eens een keer, kassen. Brult nog een... De ging stilletjes doet, al nader les de straffen stoot. Al was hij niet van langen duur, gesloeg ons uit ons lood Ken om de kaark de klokken gehoord, gestoent alvarend demelboord, de, de klokkentoren sloegen lasten nu. Sloeg nog eens een keer, kozzen, sloeg nog iedere keer, sloeg nog iedere Ja, roelt nog eens een keer, kozzen, broelt nog iedere my car, je klokken toren van my car, brult je klokken toren van zijn sokken, Van het meest noordelijke puntje van onze gemeente gaan wij nu naar het meest zuidelijke punt van de gemeente, gaan we nu naar het meest noordelijke punt van onze gemeente, namelijk naar Doel, naar Krot en Company. Want uh, die zijn daar met een paar maten en uh, heel veel goesting in een kraakpand begonnen met muziek en nu staan ze hier om voor ons paranoid te brengen. Maar uh, ja, ik zie hier uh, heren, uh, toch een paar vragen voor jullie. Twee vrienden uh, begonnen, maar nu staan jullie hier met een hele hoop. Um, hoe is dat precies gekomen? Um, dat is eigenlijk gebeurd, startende met Arno en Mathies, uh, die het kot eigenlijk gevonden hebben en beginnen te renoveren zijn. Uh, onderweg zijn de rest er ook bijgekomen en dat is uitgegroeid naar een hele goede vriendschap die dan muzikaal is afgelopen. We waren allemaal apart al muzikant, dus we dachten, waarom niet, we maken er iets leuk van, dus uh, bij deze... Top, en jullie brengen vanavond het nummer Paranoid, um, een stevig nummer. Um, waarom dit nummer? Waarom hebben jullie daarvoor gekozen om dit te brengen? Daar uh, heb ik een zeer kort en krachtig antwoord op. We zijn eigenlijk gewoon zot gekomen van de bouw, van ons krot in elkaar te steken. Ik daar ook de naam. En... Oké, okay, ja, voilà, kijk, dat is super, kijk, goed, heel handig. En um, wat willen jullie nu vooral het publiek vanavond onthouden van jullie? Wat is het belangrijkste? Uh, het is heel cliché om te zeggen, maar muziek begint en eindigt met vriendschap en plezier. Ik denk dat uh, iedereen het hier daar wel mee eens is. Goed, ik ga jullie laten vertrekken naar het podium. We gaan eerst nog een filmpje kijken en dan hoop ik dat het dak van Sint-Joris uh, stevig genoeg is. Want het gaat hier misschien wel een beetje daveren en beven en zo. Uh, veel, uh, veel succes heren en uh, komt helemaal goed. In de schaduw van de kerncentrale vinden we het kleinste dorp van de dertien deelgemeentes. Namelijk Doel. Wegens de uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven was het dorp gedoemd om te verdwijnen. In 2022 kwam echter het verlossende antwoord. Doel kon blijven en zou weer leefbaar worden. Wat dus nu een toeristische attractie lijkt, wordt ooit dus weer een leuke dorpskern. Met zijn typisch dambordpatroon en 17e-eeuwse molen. En ook dit jaar is er weer feest in Doel. In augustus 2025 komt het dorp weer tot leven met de 49ste schildewijding. Doel blijft dus op de kaart staan. Niet alleen als dorp, maar ook als leverancier van stroom aan afnemers in België, Nederland en Duitsland. De energieke vertegenwoordigers voor Doel zijn Krot en Company. Als je het mij vraagt, Krot en Company Het Doel was dat. Dames en heren, geef ze een applausje. APPLAUS Schitterend. Uh, heel veel fans hier in de zaal, in Sint-Joris, zoals je kan zien. Heel jonge fans ook. Hallo, wat is jouw naam? Marte. Dag, Marte. Voor wie supporter jij vandaag? Je mag het zeggen, hè. Zeven. Voor zeven. Is dat, is dat je broer die meedoet? Het is een beetje verlegen. Voor wie supporteren jullie? We supporteren voor ACLIS, voor Burgt, En dat is inderdaad de grote broer. Fantastisch. Nu, uh, als jullie straks willen stemmen, dan moet je de QR-code scannen. Hè? Heb je dat al gedaan, Marten? QR-code scannen? <lacht> dat dacht ik al. Inderdaad, we gaan over naar Katrien. Katrien, wie heb jij bij jou? Wel... Welke geheimen ik nog kan ontfrutselen, dat weet ik nog niet zo zeker. Maar ik doe in ieder geval mijn best om zoveel mogelijk te weten te komen. Ik zit hier naast Jeroen. Hallo, stuurt Jeroen naar het grote podium. En het vrolijke zelf voilà, dat Jeroen. Ik val meteen met de deur in huis. Jouw geboorteplaats ligt hier eigenlijk wel een heel eind vandaan. Hè? Klopt. Ik ben geboren en getogen in West-Vlaanderen, in Kortrijk. Um, ik ben dan geëmigreerd naar Oost-Vlaanderen. Ik woon nu acht jaar in Calo. Ik woon er supergraag, overal dichtbij en toch ver weg van alles. We hebben alles in Calo. Um, maar ik wil eigenlijk nog iets anders zijn ook. Ik wil eigenlijk de mensen, um, vooral de vrijwilligers die dit allemaal georganiseerd hebben, superhart bedanken, omdat... Um, we... ja, geef ze maar een applausje. Wat? Waarom? Er zitten grote sterren bij, er zijn kleinere sterren bij. Maar ze hebben ons echt laten voelen dat wij de grootste sterren zijn uit het Waasland. Niks was te veel, alles kon, wij mochten vragen wat we willen. Het was gewoon... En het was er. Dus ik ben super dankbaar voor de kansen en de mogelijkheden die wij gekregen hebben. Fijn om te horen, Jeroen. Je brengt voor ons het nummer You've only begun to fight. Ik kan me niet van het idee om doen dat daar toch een of andere bedoeling of idee achter zit. Vertel eens. Ja, ik zong een aantal jaar geleden heel graag en superveel. Maar ik heb al problemen gekregen met mijn gehoor. Ik heb de ziekte van mijn jaren en uh, ik had wel evenichtstoornissen en ik kon niet meer horen en zingen en luisteren. is heel moeilijk als dat niet goed werkt. Dus ik had dat even allemaal opgeborgen. Maar ik heb een team supergoeie dokters die mij goed geholpen heeft. Waarvoor? Dank je wel. En dan natuurlijk een team van super supporters die mij... Uh, uh, aangemoedigd heeft om toch terug te durven de stap wagen, want ik was een beetje heel onzelfzeker en ik durfde niet meer. En die vraag kwam en dan dacht ik, ja oké, okay, ik probeer het en we zien wel wat er komt. En ja, het is wat het is. En hier zitten we dan. Jeroen, ik stuur jou heel graag naar het groot podium. Ik wens je heel veel succes, maar eerst kijken we nog naar een filmpje over Calo. Ondanks de impalming van de Waaslandhaven heeft Calot zijn eigen karakter niet verloren. Het voormalig gemeentehuis, beschermd erfgoed, staat prominent te pronken op het gemeenteplein. Net zoals deze Aquarius, een kunstwerk dat de strijd van Calo tegen het water symboliseert. Even halt houden in de Sint-Pieterstraat. Daar heb je een mooi zicht op de Sint-Petrus- en Pauluskerk. In Calo leiden alle wegen uiteindelijk naar Fort Liefkenshoek, recht tegenover Fort Lilo. Dit is een fort met vele gezichten. Ooit een marinebasis, een quarantainestation en zelfs een vakantieoord. Nu, zowel binnen als buiten, een belevingscentrum voor het hele gezin. Fort Liefkenshoek is een echte verborgen parel in de fusiegemeente. the candidate for Calo, Jeroen. He wants me out of the action. He's coming hard. This is the end of the battle. It's just a start. I will not fold on the fire, holding my spa. He wakes up back on the bottom, and I'll be on time. Just begun to fight. You ain't seen nothing yet. I just begun to fight. To prove I'm the love of your life I'm gonna kiss every doubt from your lips Baby, I've only begun to fight Taught me to love myself a bit harder than yesterday too short and we sure got to celebrate And I won't let you forget what you got. Oh yeah I'm just getting high seen nothing yet I just begun to fight to prove I'm the love of your life Dank u wel. Ja, ja, mooi is dat. Jeroen, je hebt ons uh, helemaal stilgekregen hier in de zaal, beste vriend. Prachtig gezongen, mooie medley van Gustav en Natalia. Uiteraard, dat was de inzending voor Calo. Um, en nu gaan we ondertussen verder naar onze volgende kandidaat. Dat is Burgt. Voor zo meteen. Op een donkere avond in het Waasland. Hé, hey, pst. Hier hangt ook weer zo'n beveiligingssysteem van Waasland Security. kom. Zij riebe de bie. Waasland Security. Geef inbrekers geen kans. Maak een afspraak op waaslandsecurity.be. Doe het vandaag nog. Renault rust. De zekerheid van zorgeloos rijden. Ontdek alle Renault en Dacia modellen in de Hoogstraten Basel. Meer dan 50 jaar ervaring. Van gezinswagen tot SUV en ook elektrisch. Spik splinternieuw of degelijk tweedehands.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 ...de Eurofusie Songfestivalkijker, Wij zetten hier onze spannende liedjeswedstrijd ongehinderd verder. En ik sta dit keer in de bubbel van de gemeente Burgt En ik sta naast Corneel en Helena en de zus van Corneel. Uh, jullie zijn de band Aklis. Um ik kan niet naast de mooie make-up kijken die jullie uh, opgedaan hebben. En het was mij ook al opgevallen tijdens de persconferentie. Misschien verwijzen er nog wel andere mensen naar de band Kiss. Maar um, helpt het jullie om uh, de zenuwen misschien een beetje te verstoppen? Wat denk jij, Elena? Je merkt toch wel... Uh, het is een houvast dat je toch al hebt van... Oké, okay, ik zie er toch al uit op podium. Dus dat is wel, het helpt wel iets meer met de stress. Oké, okay, dat is goed nieuws. Um, dus, jullie zijn een muzikaal duo. Op het podium ja, zal er niet zoveel andere mensen zijn... om jullie achter te verstoppen als er eens iets fout gaat. Zijn er misschien andere muzikale duos naar wie jullie opkijken? Um, niet echt eigenlijk. Het is meer uh, toevallig een beetje zo gekomen, zo geworden. Dus, ja. Oké, okay, heel fijn. Ik begreep ook, Corneel, dat het aanvankelijk jouw project was... en dat je heel veel steun van Elena hebt ervaren. Uh, dat is heel fijn om te horen. Wij gaan subiet naar een nummer van jullie luisteren. Between uh, Heaven en Hell zien dat ik het goed uh, uitspreek. En ik had begrepen dat het nummer gaat over iemand die uh, zich een beetje verraden voelt door de wereld. Eigenlijk nogal zwaar uh, iets over ja, emoties en zich misschien niet zo heel goed voelen. Maar ik begreep, Corneel, dat het eigenlijk een nummer is met een heel positieve boodschap. Kan je die nog meegeven? Um, we willen eigenlijk het omgekeerde waarover het nummer gaat meegeven dat, je, dat het normaal is om je zo te voelen maar dat je nooit als jonge artiest mocht opgeven... en dat je altijd moet, uh, moet doorzetten en je droom moet volgen. Dat is een kippenvelboodschap. Goed, Corneel, Helena, um, de band Aklis, het is zo meteen aan jullie... maar we gaan eerst nog kijken naar een mooi filmpje over Burgt. Volgende halve plaats Burgt, een dorp aan de stroom... In de Lommerte van de Sint-Martinuskerk staat de allereerste openluchtbejaard van Vlaanderen. En achter deze kerk tref je Adam en Eva aan. Een creatie van Luc van Zoon en deel uitmakend van de beeldenroute en kunst in de straat. Burg trakteert je op bijzondere plekjes en unieke kunstwerken. Vlakbij het woonzorgcentrum Kraaienhof deze creatie van Mark de Rover, getiteld Maten. In Burgt gonst het van het leven, er is altijd wel wat te doen. Verpozen kan op een van de vele Burgtse terrassen of in het Wolfsburgpark, waar een waardevolle zonnewijzer uit 1637 te zien is. Door zijn uitstekende ligging en fijne dorpsfeer is het fijn vertoeven in Burgt. De kandidaat voor Burgt is Aklis. Thank uh you. -huh. voor Burg. Dat was Aklis. Voor de achtste finalist gaan we naar Kildrecht, maar niet alvorens ik nog een vraag gesteld heb aan deze jonge dame hier, om u maar te zeggen hoe gezellig het hier is. Ik zit hier bij de mensen van Ruppelmonde. Wie zou er volgens jou mogen winnen, Joske? En eerlijk zijn, hè? Ik hoop natuurlijk dat Ruppelmonde wint, maar iedereen um, verdient het zeker, want iedereen doet zijn best natuurlijk om te winnen. Dat is zo. Wie, wie, wie was je favoriet? Kom, zeg het. Ja, tot nu toe toch wel Ruppelmond, Maar <laughs> we zijn niet bevooroordeeld, uiteraard niet. Dames en heren, we gaan verder naar Kieldrecht. Straks stemmen, hè? Maar je kan niet stemmen op Ruppelmond, of wel? Ja, we gaan stemmen op Ruppelmond, ja, tuurlijk, dat gaan we doen. Uh, we gaan door naar Kieldrecht. Jacob zit momenteel bij Kieldrecht. Hoe is het daar, Jacob? Ik denk dat het hier wel gezellig is, eigenlijk ondertussen. Het is heel erg fijn. Voilà, kijk, wij zitten hier zo. Hoppakee. Um, en uh, ja, hier in Kildrecht um, zit Milo naast mij. Um, Milo, hoi. Um, ik, we, we, we moeten ons misschien even kijken waar de camera is. want ah, die komt eraan. Kijk, dus, Milo, um, hartelijk welkom hier. Um, en um, ja, Milo de Pape, maar Milo dus. Um, jij brengt een persoonlijke en breekbare bewerking van Dancing on my own... Alleen met je stem en een piano. En de bedoeling is om het publiek een beetje te raken met jouw hart. Kijk eens aan. Maar Milo, um, ja, dit is niet jouw allereerste optreden. Of zo. Je bent wel al wat dingen gedaan. Je stond bij M&M. Je hebt ook al in coverbands gespeeld. Een avondje internationaal in Kielrecht geopend. Maar dit optreden hier, voor jou, wat betekent dat nu? Um, gooi ja, ik denk... Ik ben gewoon heel graag bezig met uh, muziek. En toen dat de oproep werd gelanceerd om mee te doen met Eurofusie... Um, ja, ...was ik voorheen actief in een coverband. Die was dan wegens omstandigheden gestopt. Uh, momenteel ben ik wel terug aan het werk in een nieuwe band. Silverwood Sounds wil ik toch eventjes vermelden. Maar op dat moment, ja, um, ik zocht iets nieuws... ...en dit was een mooie kans om toch weer een nieuwe muzikale weg in te slaan. En ik uh, ben dan ook heel blij dat ik hier vanavond mag zijn. Oké, okay, ja, we zijn ook blij dat jij hier bent. Natuurlijk, met Dancing On My Own, heb je dat, dat heb je zelf vertaald en bekeken en zo, maar waarom heb je precies dat nummer gekozen en waarom zo alleen met piano en die dingen? Um, ik heb dat nummer gekozen eigenlijk omdat ik het uh, in de eerste plaats een prachtig nummer vind uh, de reden waarom dat ik het in het Nederlands ook uh, wou brengen is ja, we zijn hier in Vlaanderen uh, in het mooie Basel ik wou onze Nederlandse talen ook hulde brengen um, ook omdat ik vind dat ik zo toch net iets dichter bij de mensen kan staan um, dus dat is eigenlijk de reden waarom ik ervoor gekozen heb uh, ook op piano omdat ik ja, eigenlijk ben ik uh, van jongs af aan begonnen met piano denk ik op mijn negen jaar en het zingen is eigenlijk pas uh, in een later stadium erbij gekomen uh, maar die piano daar is het allemaal mee begonnen dus dat vond ik toch wel belangrijk dat hij er vandaag ook bij was well, kijk, uh, ik ga jou rustig naar dat uh, podium en naar de piano laten gaan en dan kijken wij ondertussen nog snel naar een klein filmpje over Kielrecht en daarna is het aan Milo om ons te betoveren met zijn prachtige stem Kijk eens aan. hier gaan we Helemaal in het noorden, tegen de Nederlandse grens, ontdekken we Kieldrecht. Met op het Marktplein de Sint-Michielskerk en een oorlogsmonument voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. De Sint-Michielskerk is door zijn kunstwerken, het waardevolle orgel en mooi lichtinval, meer dan een bezoek waard. Na twee jaar renoveren won Kieldrecht in 2024 de Waase Erfgoedprijs voor de restauratie van het boothuis aan de Grote Geulen. Het boothuis was ooit een vakantieverblijf voor een rijke familie en is nu omgetoverd in een natuur-educatief centrum en een herkenningspunt in de streek. Kieldrecht heeft een hart voor dieren. Sinds 1977 is er immers het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. Hier krijgen gewonde dieren de eerste zorgen toegediend en worden ze na hun herstelperiode terug de natuur uitgezet of ter adoptie aangeboden. De kandidaat voor kieldrecht, Milo. dat je verder gaat Ogen spreken en zien mij niet staan Iemand anders deelt nu jouw verhaal Maar houdt zij evenveel als ik van jou Ik weet dat ik los moet laten Is het te laat om nog door te gaan Ik tel de dagen, duizenden vragen oh -oh -oh. Pijn in je woorden, hoe ze verdoven oh -oh -oh. Je liet me verlangen, maar nu zie jij me niet meer staan Oh, ik moet verder zonder jou. Ik hoor de regen zachtjes tegen draaien. Oversturen is al lang gedaan. Je schaduwen door de kamer. En ik sla me naar mijn omheen. Ik tel de dagen, duizenden vragen. Oh -oh -oh. Pijn in je woorden, hoe ze verdoven. Oh -oh -oh. Je liet me verlagen, maar nu zie jij me niet meer staan. Oh, -oh, -oh. Ik moet verder. Ja. Zo ver van mij, maar toch dichtbij. Is stem verdwijnt, maar leeft in mij. De lichte toven, de stilte kruist, de tijd die leert om door te gaan. Ik tel de dagen, duizenden vragen, oh. oh, oh. Je liet me verlangen, maar nu zie jij me niet meer staan, oh. oh, oh. Ik voel vervaard, Ik laat u vrij. Ik ga nu verder. Zonder. Ja. Ja, ja, Milo. Je bent zoet gevoiced, zoals dat heet. Prachtig gezongen van Milo uit Kieldrecht. Hij was kandidaat nummer acht. Dames en heren, u mag dat gerust weten. Een aantal weken terug werd ik gebeld door mijn goede vriend Robbie, die me liet weten, of ik eventueel het Eurofusie Songfestival zou presenteren. Mijn eerste idee was: oei, die heeft te veel aan een drank gezeten, want geef toe: het is het Eurovisie Songfestival. Maar nee, het Eurofusie Songfestival, daar zitten we nu met z'n allen naar te kijken. En dat is allemaal ontsproten aan het brein van deze dame Hier, geef haar een applausje alsjeblieft. Vertel eens, waarom was het belangrijk om dit vandaag te doen? Om het te doen, in augustus kwam ik ineens op tv van het uh, Eurovisie-songfestival. is in Basel, in Zwitserland. Ik dacht, ja, dat is hier de enige kans voor dat hier in Basel uh, te doen. Dat gaat nooit meer gebeuren, dus ik ga dat ineens op tafel gooien. En ik heb geluk gehad, het was ineens bij de juiste mensen. Dus gelukkig dat wij hier in Basel zoveel talent hebben voor... Uh, zoiets waar te maken. Ja. Ja, inderdaad, BKZ heeft veel talent, zoveel is zeker. Ah, verdient een applausje, hoor. Mensen zijn heel fier op jou. Wat voor een gevoel heeft jou dat nu? Want het is allemaal begonnen met een zaadje en vandaag staan we hier. Ja, dat was uh, eigenlijk veel kleiner bedoeld. Maar uh, nu dat ik deze morgen de opnames zag, uh, heb ik echt wel, ik heb wel een traantje gelaten. Dat was wel... Uh, ja. Wie is die man met die prachtige bretellen achter u eigenlijk? Ik ben een man. Ah, wat een knappe man heb jij. Wauw, Ik zou het wel weten. Is hij een liefhebbende man? Uh, denk het wel. Maar ik, ben, ik kijk normaal elk jaar naar het Euro Songfestival. Ja. Ik heb er één keer niet gekeken en dat was België gewonnen. Okay. Okay. Is ze een liefhebbende vrouw? Ja, tuurlijk. tuurlijk. Je bent ook barman vanavond? Ik ben de Barman, ja. Wat wordt er hier zoal geschonken, eigenlijk? De, de consumptie, zoals Stella... Toch niet te veel alcohol, hè? Want anders gaan de mensen hier beginnen fuseren. En dat willen we niet, hè? Zeg, het moet allemaal een beetje proper blijven, hè, Barman? Het is er toch uh, aanwezig, natuurlijk, hè? Je hebt fantastische bretellen aan. Dames en heren, we gaan verder naar onze volgende kandidaat. Ik wil jullie bedanken, trouwens. Een applausje voor Hilde en Mark. Prachtig gedaan. Schitterend. We gaan verder met onze volgende kandidaat. Finalist nummer 9. Alassijns is al weg. Allee, Hilde, ze is al weg. Je moet niet vertrekken, hè. Maar nee, blijf gerust staan. <lacht> niet vertrekken. Ze wilde al weg. We gaan naar finalist negen en daarvoor doe ik terug een beroep... ...op mijn bevolgende co-presentatrice natuurlijk. Ze komt uit hetzelfde gemeente, uit de Mulszele. Hier zat je op te wachten. Is het niet, Katrien? Uh, vast en zeker, Ben. Ik uh, zit hier bij de mensen die mijn eigen gemeente vertegenwoordigen... ...en dat is toch wel net dat tikkeltje spannender dan anders. Ze zijn met z'n vijven, noemen zichzelf middle-eight... Ik draai me even om en vraag even aan Kurt waar die naam vandaan komt. Middle 8, elke popsong die heeft een, een, een strofe, een refrein. Soms een bridge en heel soms een middle 8. En middle 8 is zo een klein stukje dat helemaal anders is, maar toch perfect past in de song. En dat is hetgeen wat wij willen zijn eigenlijk. Die Melzeelse grond biedt heel wat talenten. Jullie wonnen toch wel een hele straffe preselectie in Melcelen. Hadden jullie dat verwacht? Niet direct verwacht, maar wel heel hard voor gewerkt en hard naartoe geleefd. En uh, ja, nu staan wij hier. Zijn er door nog andere deuren opengegaan? Tijdens de preselectie ben ik er mogen bijkomen. En we hebben ook een paar optredens gekregen van Melmus, waar we echt heel veel zin in hebben. Dus er zijn toch inderdaad wel een aantal deuren die al opengegaan zijn. Hè? Ik ga nog een laatste vraagje stellen. Kijk, eventjes terug naar achteraan. Jullie brengen zo dadelijk het nummer Let Me Dream. Kan je daar iets meer over vertellen over dat nummer? Let Me Dream is eigenlijk een nummer dat we zelf geschreven hebben. En eigenlijk is het een, een, een ode aan het kind zijn. En, en um, uw, uw plezier hebben in wat je doet, kunnen dromen. En dat is wat wij ook willen overbrengen naar al de mensen die er zijn en die kijken. Mooi. Ik wens jullie alvast heel veel plezier met onze topgroep uit Melcelen, Middle Eet. We kijken eerst nog naar enkele prachtige beelden uit ons eigen Melcelen. Veel plezier. We houden half in Melcelen, het dorp met de lekkerste zoete aardbeien van het land. Woonplaats van de enige echte aardijprinses, maar ook een deelgemeente waar die in het bedevaartsoord Kapel Onze Lieve Vrouw van Gaverland een kaarsje kan doen branden. De kapel is trouwens een beschermd monument. Melselen is een plek waar, onder het waakzame oog van de Onze Lieve Vrouwkerk, jong en oud zich thuis voelt. Eveneens in het centrum het kasteel Isebrand, nu deel uitmakend van het moderne rusthuis Briels. Naast de aardbeien en aardbeienfeesten dit jaar, 29 mei, heeft Melzelen ook zijn eigen biertje. De Melzen drippel. Het is genieten in Mijlzele. School. De kandidaat voor Melzelen, Middel eet. Zeggen, dat is echt tof gedaan, die outfits allemaal. Uh, terug naar de andere kant van de fusiegemeente. met 87.000 inwoners moet je alles wat afstanden kunnen afleggen. Hè? Het is de beurt aan Kruijbeke, inderdaad. Um, ook daar weer razartisten. dat gaat u zo meteen zien. Over wie hebben we het juist, veren? Wel, uh, Ben, ik sta hier inderdaad in de bubbel van Sid en de Cruise Band. Zij vertegenwoordigen Kruibeken. en uh, deze band heeft niet zomaar... Mag niet zomaar kruiweken vertegenwoordigen, maar zij zijn geselecteerd na een preselectie. Um, eigenlijk is het een gelegenheidsband voor een feestje op een school. Uh, dus Zit wordt hier geflankeerd door drie leraars. Een zeer bijzondere opstelling voor een, uh, een band. Zit um, hier zo met uw leraar staan. Helpt dat een beetje tegen de zenuwen vanavond? Um, eigenlijk kunnen wij er allemaal heel goed mee omgaan. Uh, op Justine, de school waar dat wij op zitten, waar ik op zit, um, is de band tussen leerkrachten en leerlingen best goed. Dus uh, ik voel mij heel comfortabel bij die mannen hier. Oh, maar is schoon? Um, de overwinning die jullie nu hebben alle, al hebben binnengehaald voor de preselectie van uh, Kruibeke, ja, die steekt misschien iets anders in gang. Zijn jullie van plan om misschien na de, de Eurofusie Songfestival nog verder te gaan? Songs te maken, te blijven repeteren. Willen jullie misschien gaan toeren? Uh, we gaan sowieso zien wat de toekomst brengt, wat vanavond brengt. Maar uh, we gaan zeker al de studio nog induiken. Amai, dat is gewoon te horen. Ik heb nog een vraagje voor jou. Ik heb begrepen dat jij het uh, nummer geschreven hebben, uh, hebt dat jullie deze avond zullen brengen. Ik um, ga even spreken. Like a silky girl. Silky, ik heb dat eventjes opgezocht. Dat betekent chagrijnig. Is het geschreven voor zit, omdat het lekker allitereert, of uh, gaat het over iets anders en mogen we dat weten? Uh, het gaat over een meisje met een pruilliepje. Uh, ja, ik vond dat wel een mooie zin. Ja. Klopt, vele grote zijn nu al voorgegaan. De rest laat ik aan de verbeelding van het publiek over. Oké, okay. we gaan zien wat dat geeft bij het publiek. Ik stel voor dat we naar jullie optreden gaan kijken, maar we gaan eerst nog een filmpje bekijken over de gemeente Kruibeke. De trots van Kruijbeek, het kasteel Altena, ooit een 16e-eeuwse waterberucht, later een rustoord voor de zusters van Vincentius a Paulo en nu een prachtig zorgcentrum voor mensen met een beperking. Op de Schelderlei pronkt een 6 meter grote kosmogolem, een speciaal exemplaar van Koen van Mechelen, de hoogste ter wereld en bekleed met tekeningen en kleine kunstwerken. Kruibeken is het ideale vertrekpunt voor een tocht door de 600 hectare polders in het Nationale Park Schildevallei. En dankzij het Sigma-plan dat Vlaanderen moet behoeden voor overstromingen, kan u nu ook een bezoek brengen aan de watervallen van Kruijbeke. Het is zalig wandelen of fietsen in dit poldergebied met op de achtergrond steeds de gotische Ons Lieve Vrouwkerk... met haar typische achtkantige vieringtoren. De kandidaat voor Kruibeken is Sid and the Cruise Band. Dat was hem, helemaal live. Zit in de cruiseband. Inzending voor Kruijbecken. Ja, straks mag u beginnen stemmen. En onze jury is hier ook naastig aan het schrijven, uiteraard. Naast die verschillende optredens die je mag doen, draait het ook hierom: de trofee die de winnaar mee naar huis mag nemen. Het is een Baselse bult. Ja, waarom? Dat zie je zelf wel uiteraard. Het is een uniek exemplaar, helemaal in Eurofusie-stijl en ontworpen door Leentje van Hoijwegen. Het is een prachtig beeld, hè? als je, je er naar kijkt, ik kan er naar blijven kijken. Hè? Het, is, het is schitterend. De winnaar mag dit dus samen met de prijzen naar huis nemen straks. Maar eerst onze volgende drie kandidaten, uiteraard. Beginnende met de finalist uit Basel. Die zijn een beetje een thuiswedstrijd. Om hem voor te stellen doe ik graag beroep op jou, Verle. Dankjewel Ben. Wij zijn hier inderdaad in de bubbel van uh, 't is wat is. Zij spelen de thuismatch in Basel, dus dat zijn hier vijf Baselse bulten. Um, dus de hoofdstad van het Eurofusie Songfestival deze keer. Uh, jullie zijn eigenlijk een van de bands met de meeste speelervaring. Um, ik las op het internet, als ik het mag geloven, dat jullie op de Gentse feesten hebben gestaan. Dat jullie onder andere met Jeff van Uitzel uh, gespeeld hebben. Betekent dat dat jullie, als je de concurrentie een beetje inschat, minder zenuwachtig zijn dan de anderen? Dat denk ik niet. De Bretelles spannen al sinds. Uh, en ik ben ook wel zenuwachtiger voor dit interview dan voor het echte werk, denk ik. Oh, Oké, okay. maar dan gaat het nog allemaal meevallen, denk ik. Um, jullie brachten een, uh, een plaat uit in 2020, als ik het goed begrepen heb, en een EP in 2024. En ik ben heel benieuwd wat de toekomst brengt. Zijn jullie bezig met uh, nieuw materiaal of willen jullie eerst een, uh, een tournee maken of eerst hier dit festival winnen? Oh, uh, we zijn vooral bezig met veel repeteren uh, en we hopen dat het nog eens eindigt in een tweede full album. Uh, ik denk dat dat de grootste toekomst te komen is op dit moment. Oké, okay, mooie dromen. Wie weet is vanavond een opstapje daar naartoe. Ik heb nog een laatste vraag en die zullen jullie ongetwijfeld zien aankomen. Jullie zingen Sebiet Johnny en jullie zingen ook over een aantal hele fijne cafetjes. Mijn eerste vraag: zijn jullie in al die cafetjes geweest? En mijn tweede vraag: ontbreken daar niet een paar cafetjes uit de BKZ? Ga die aan jou vragen, Filip? Um, Het is al overal geweest in die cafés, maar degene dat we kennen hier en dat we uh, al zeker geweest zijn en gespeeld is. De, de kwartel uiteraard. Kwartel. Uh, en uh, het loze vissertje. Voilà. Oké, okay, daar kunnen zeker nog wat cafetjes bij. Uh, ik ga jullie uh, alvast succes wensen voor zo meteen. Maar wij gaan eerst nog naar een filmpje kijken over het mooie Basel. Gearriveerd in Basel, een van de mooiste dorpen van Vlaanderen. Niet voor niets is deze dorpskern geclasseerd als beschermd dorpsgezicht. Het is het ideale rustpunt bij je wandel- of fietstocht in de polderstreek. Nabij bij Kasteel Wissekerke een ijzeren hangbrug, uniek en de oudste van die type in Europa. Sinds 2023 is deze waterbrug na renovatie weer toegankelijk voor het publiek en heeft het een boeiend interactief belevingsparcours. In het vernieuwde park van Wissekerke is het heerlijk genieten. Niet ver hier vandaan, de poort naar de polders. Het standbeeld Boer en Borin van Karel Aalbroek verwelkomt alvast de bezoekers en op de Ringdijk deze bogenrij, de Arcade. De verbinding van het dorp met de natte Elzebroekbossen. Basel, een van de oudste woonkernen in de fusiegemeente, maar zoals vandaag mag blijken nog steeds springlevend. Kandidaat voor Basel is wat het is. Haar verschijning in ons stende, haar stem in de Lafayette. Ik zal het nooit en nooit vergeten hoe ze wegliep met een treinticket naar Brugge, niet langwijken. Binnen water, minne mees, langs de leien over leien loopt ze verder weg. Ze is hardleers van een hot naar Herberg. De maagd zonder waard, zonder haar. de intercity trein naar Brussel zuid. Waarom gaat die zo tegen traag vooruit? Ik zal de treur, ik leren treuren, ik zal de wolken laten zien. Hoe je de hemel doet ontkleuren, Johnny. Ik hou het niet meer clean, elke bocht ontbalen, gis zo waar ze ging. Niet de snelheid halen, Johnny, van zo'n machine ding. Johnny, breng dat stel tot staan. Johnny, breng dat stel tot staan. Capital city of fusion. She blends in the couleur locale. Les yeux dans les yeux, goûtez le fol, Goûter le fond du canal. Mort subite sans aucun remord. Blauwe kater, wel al even gauw Verlaat, verlaat ze door de Mechelse straat Het gouden land in het ochtendblauw Breng haar naar Eupen of naar Verviers? De pot, mijn reis stopt hier Ik blijf in Luik, hallucineer Voor even geen verschijning meer Ik zal de treur wil gleren treuren ik zal de wolken laten zien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 ¡Gracias! Dat was het is wat het is, of het was wat het was, dus eigenlijk voor Basel. Maar uh, we hebben nog twee nummers voor u in petto. Nog twee groepen, twee gemeentes mogen hier uh, hun nummer komen brengen. Maar voor we daaraan beginnen, gaan we eerst nog even een kleine onderbreking nemen. En we zien u zo dadelijk weer terug. Tot zo. Pup flitsje Kasteelstraat 96 in Temse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 Bakkerij van Trier. Bakt met plezier. Je kan bij ons terecht voor lekker brood, koffiekoeken, gebak en meer lekkers. Langestraat Kruijweken. Gesloten op zondag en donderdag. Zaterdag open tot 13 uur. Bakkerij van Trier.be Bakkerij van Trier. Is bread. Bakt met plezier. Ooh. Zo, kijk, we zijn helemaal terug live vanuit Basel eh, met het Eurofusie Songfestival. En nu bent nog steeds aan het kijken en dat is heel erg goed. Ja, ik wel, zoals ik daarnet al zei, nog twee nummers hebben we te gaan. En eh, voor Zwijndrecht, die moeten we nog zien, hebben we hier vandaag kameraad voor jullie. Kijk, we hebben hier eh, Joachim en Jarne eh, bij mij staan. Zij zijn afgevaardigd voor, met het nummer Te Laat om hier gewoon vanavond te komen zingen. Maar eh, heren, hoe lang zijn jullie al samen onderweg? We kennen elkaar van, van de middelbare school. Dus we zijn twee middelbare schoolkameraden. Zo is het een beetje begonnen. Maar we zijn laadbloeiers in de zin van uh, pas begonnen na de middelbare school. Uh, de jaren kon, kon nog geen piano spelen toen wij samen in de klas zaten. Dus dat is achteraf nog gevolgd. En uh, ja, muziek beginnen maken en dan is het zo beginnen rollen. Oké, okay, en ja, dus het is beginnen rollen, zeggen jullie. Dat is inderdaad wel een feit, want jullie hebben ook uh, de Joe uh, Lage landen ster gewonnen een aantal, uh, in 2022, als ik het goed heb. En uh, er nog, ja, wat, wat betekent dit dan nu en wat betekent dat vooral voor jullie carrière? Ja, dat is eigenlijk de start geweest uh, waar wij naamsbekendheid en ook speelkansen hebben gekregen. Bijvoorbeeld op de Beverse Feest hebben we gestaan. Um, de Levensloop mogen openen, aardbeifeesten... Dus ja, fantastisch om dat te mogen doen. Ja, dat is inderdaad wel heel erg fijn. Jullie, ik zei het daarnet ook al, jullie nummer dat jullie gaan brengen is, heet Te Laat. Um, waarover gaat het nummer? Ja, het is een beetje de twijfel of het gevoel van... Uh, ja, zeker in de hedendaagse in de heden tijdsgeest, zal ik zeggen, waar alles gerust is. Uh, ook in tijden van sociale media. Uh, waar uw verwachtingspatroon soms heel hoog is, stelt je vaak de vraag van... van is het nu te laat? Zijn we te laat? Of moeten we... Ja, Moeten we ons, ons gepusht voelen, moeten we meer haast tonen. En uh, ja, over die struggle gaat het liedje een beetje. Uh. Oké, okay, ja kijk, dat um, is, is heel mooi ook om daarover te vragen. Het is nu nog zeker niet te laat om naar het podium te gaan en te gaan beginnen met jullie nummer. Je hebt nog even heel kort een klein filmpje over het mooie zwijnrecht en dan is het helemaal aan jullie. Heel veel succes heren en uh, doe dat goed hè. In het historische centrum van Zwijndrecht staat een oude kerk... en het vroegere bijzondere gemeentehuis gebouwd in de jaren 30. Tegenover de kerk een eerbetoon aan de oorlogsslachtoffers van beide wereldoorlogen... met beeldenissen van een vertrekkende soldaat, een vluchtende vrouw en een gemarteld burger. De beroemde tramlijn 3 rijdt vanuit Merksem door Antwerpen naar Zwijndrecht om te eindigen in de park en ride zone bij de grens met mijlselen. De Heilige Kruisverheffingskerk, beter gekend als Heilige Kruiskerk, is steeds lange tijd beschermd monument. Binnen deze kerk zijn vooral de altaren van de heilige Machutus, onze lieve vrouw en de heilige Theresia, ware pronkstukken. Door zijn uitstekende ligging is dit Zwijndrecht levendiger dan ooit. De kandidaat voor Zwijndrecht, kameraad. Nooit genoeg vertrouwen om mezelf te zijn. Hè? Alle grote vragen raken vast in mijn oog. Vast in mijn hoofd, zelfs de kleine dingen lijken raad soms. Heb te veel gedachten, dus ik dwal En ik verdwaal soms, wat als ik, ik hier zou blijven staan? Maar ik, ik weet niet waarheen, kan ik dan ooit ergens voor gaan Ben ik dan te laat om die kansen weer te pakken? Ben ik dan te laat om nog zoveel te verwachten Nu is het te laat voor excuses of verwachten Nu is het te laat, nee, nu is het te laat ik Blijf altijd overdenken wat ik haat soms Zie alles wel vertrekken maar geen aankomst Nee, ik vind geen aankomst Probeer het te beseffen, maar vertraagd hoor. En wat als ik hier zou blijven staan? Want ik weet niet waarheen. Kan ik dan ooit ergens voor gaan? Ben ik dan te laat om die kansen weer te pakken? En ben ik dan te laat om nog zoveel te verwachten? Nu is het te laat voor excuses of vracht. Nu is het te laat, nee, nu is het te laat om die kansen weer te pakken en ben ik dan te laat om nog zoveel te verwachten, nu is het te laat voor excuses of verdacht, nu is het te laat nee, nu is het te laat kan ik dit nog doen mocht er ooit iets stemmen in mijn hoofd, maar ik hoor niets, zo kan ik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 zending voor Zwijndrecht hadden we daar, de mannen van Kameraad. En nee, mannen, het is niet te laat. Wat een oorwurm van je welste was dat. Ik geef toe, kan je het refrein nog eventjes zingen voor mij? Het is te laat. <laughs> het is nog niet te laat, zo wil zeker. En dat wil zeggen dat we ondertussen aan de laatste kandidaat van vandaag zijn. Oh. Oh. Applaus, ja, mag ook, maar goed. Maar goed. Goed. Daarvoor gaan we eventjes naar Katrien, want ze is daar straks mogen beginnen met de eerste kandidaat. Wel, het slotakkoord is ook voor jou, Katrien. Dank u, Ben. Dat slotakkoord neem ik graag ook voor mijn rekening. Ik sta hier ondertussen bij de mannen van Homemade hand Grenades. Zij zijn de deelnemers die het langste hebben moeten wachten voor deze avond om het podium te betreden. En ik hoop voor hen van harte dat het spreekwoord de laatste zal de eerste zijn voor hen ook werkelijkheid wordt. Als ik even naar de zijkant draai, zie ik hier Ruben staan. Ruben. Uh, over feesten gesproken, en hopelijk kan dat straks ook gebeuren. Als ik naar jullie videoclip kijk, valt het mij op dat jullie zelf ook niet echt vies zijn van een goed feestje. Klopt dat en gaat het nummer daar eigenlijk ook over? Ja, uh, het nummer couchsurfing gaat eigenlijk over dat je feesten, hoe leuk dat wel is, hoe verleidelijk dat wel kan zijn. En dat het soms ook moeilijk is om te weten van... Oké, okay, ik heb het geschreven toen we nog in onze studententijd waren. Dus het was zo wat van... Wanneer moet je feesten? Wanneer moet je studeren? Ook een beetje die balans vinden en daar soms wat te ver in gaan. Maar ook heel veel leut. En ik hoop dat jullie dat kunnen zien op het podium straks. Dat wij ja, ons keihard gaan proberen amuseren. Goed, ik hoop het voor jullie inderdaad ook. Jullie hebben buiten fans uit Haasdonk die er ook talrijk aanwezig zijn. Ook nog Stijn Meuris hemzelf die jullie tot jullie fanclub mogen rekenen. Leg eens uit, hoe komt dat? Ja, dat is eigenlijk gekomen door de geweldige mensen van het Mel Sales Muziekcollectief. Die hebben onze, onze eerste single, Couchsurfing, tot bij Stijn Meuris en Radio Willy gekregen. En uh, daar heeft Stijn Meuris het ook gekozen als een van zijn favoriete nummers van 2023. En daar zijn we ongelooflijk trots op. Zeker als dat komt van zo'n uh, icoon van de Belgische muziek. Dus dat is fantastisch. Dat mag je inderdaad wel zeggen, inderdaad. Ik ga ook nog even verder vragen in de groep, want jullie hadden toch wel een hele speciale verzoek vandaag op jullie socials. Jullie vroegen namelijk aan jullie fans om allemaal in het zwart te komen met een bril of een zonnebril. Wat zit daar juist achter? Ja, dat klopt. Uh, wel, dat was eigenlijk al een knipocht naar onze tenue van deze avond. Want wij hoopten daarmee toch een beetje samenhorigheid te krijgen. En dan uh, ja, zo'n beetje... Ja, toch uh, onze fanclub te kunnen laten schijnen in de fanzone. Ja. Ik denk dat dat alvast gelukt is. Als ik hier even rond mij kijk, zie ik alvast veel mensen in het zwart... met een zonnebril of een gewone bril. Ik rest mij niets anders meer dan jullie als allerlaatste... naar het podium te sturen. Geef ze een daverend applaus. Homemade Handgrenade met coach surfing. We kijken eerst nog naar een filmpje van Haasdonk... en dan gaan we naar de laatste act. Onze tocht doorheen Kruibeken, Beveren, Zwijndrecht eindigt in Haasdonk met de Sint-Jacobuskerk, geflankeerd door de heilige Apostel Jacobus de Meerdere. Op het rechthoekige Pastoor plein het Oud Gemeentehuis, een geclasseerd gebouw omwille van zijn historische waarde. In Haasdonk maken we ook kennis met het Parkbos Hof der Saxen en zijn gelijknamige kasteel. Het park is inmiddels uitgegroeid tot een cultureel centrum in open lucht en na de zware brand in 2021 is de Orangerie Hortus ter Saxen teruggeopend voor bezoekers en genieters. Ook het niet toegankelijke Fort van Haasdonk, onderdeel van de Fortengordel van Antwerpen, is in deze buurt terug te vinden, net zoals de Beverse Beek ontwikkeld tot Vogelbroedplaats. Haasdonk is een sportieve plek voor jong en oud terne voetbal, het zijn maar enkele van de vele ontspanningsmogelijkheden. De kandidaat voor Haastdonk, Homemade en Grenade. Goedenavond. Wij zijn Homemade en Grenade en wij gaan een liedje voor jullie spelen. Let's go! different that I go my own there, I need to my own God, serve my hands I'm not serving for me eye ain't time to take and in line God, serve my hair. Voor de bas is het we tente. En op de druk is het Jente. Op de leadgitaar is het Liam Geisling. Mijn naam is Rimme de Manen. Wij zijn Homie en de Kids. Wij zijn de kandidaat voor Haaslot. Stem 13. Nate, geef ze een applausje! Prachtig. Dames en heren. Er straks stonden hier dertien bands. En ik denk dat we wel ja, met recht en reden kunnen zeggen dat ze dat fantastisch hebben gedaan. Dertien keer passie, dertien keer vuurwerk, dertien keer pure kwaliteit. En dat allemaal uit BKZ. Geef je een applausje alsjeblieft. Ah, de inzet die was er natuurlijk. Broed, zweet en tranen heeft het gekost. Ik heb het al gezegd, maar nu wordt het menens. Onze vakjury die maakt zich klaar om het eindoordeel te vellen. En jullie thuis ook. Of waar je ook aan het kijken bent natuurlijk. Hé, onder een dekentje of stiekem op je werk bijvoorbeeld. Dat zou ook kunnen natuurlijk. Maar jullie mogen meebeslissen wie die felbegeerde titel gaat winnen. Straks verschijnt er op het scherm een QR-code. Moet je moet die gewoon eventjes scannen met je smartphone. En hop, je komt meteen op de juiste pagina waar je je stem kan uitbrengen. Wat wel erg belangrijk is om mee te geven, is... Je kan zo vaak stemmen als je wil, maar het is enkel je laatste stem die zal tellen. Hou dat goed in gedachten. En dan nu, dames en heren, is het tijd om de televoting officieel te openen. De vraag is, hoe doen we dat bij een Eurovisie Songfestival? Of hoe doen we dat bij het Eurofusie Songfestival... Door af te tellen. Dus ik tel samen met jullie af: 5, 4, 3, 2, 1 en de telefoon is geopend. je kan dus stemmen. Dus terwijl we nu aan het stemmen gaan, wil ik nog eens eventjes een overzicht geven van de dertien kandidaten. Oh in these waters but I can't bring myself to swim when I am drowning in time. Prosper lopen door de polders, geef een kluk, ik kus en vergeef al uw zonde. Drink dit een laat ik drink zonder drink die triple, laat Ik ben een engel van de hel omdat ik zo zondig, vijf lijken zie hier gronden. Met een zet van af het is lomp, er is altijd op Elke al zondag. Je noemt me een eikkel, maar die zit ver in mijn broek, met dat hij is nu zoek, dus ik stuur in de Facebook groep. Je zijn niet van BKZ als je niet weet wat ik bedoel, ik ben al. Van mijn soort en ik aan het zand, ik voel, ik voel me dood. Ben gisteren naar de schuur geweest. schuur geweest, nu heb ik korte wal Ik ben in frazen, ik knabe even naar mijn heilig kruis. Ik voel me SKB bereuk, want ik, ik heb ik die ballen. Ik ben een man van het volk, want ik laat hier niemand vallen in de PKZ. Die kon niet door. Ja. Ze zeggen wel, we moeten deur, er zijn gewoon geen woorden voor me, dat is omdat ze er niks van verstonden. Broelt nog iedere keer, broelt nog eens. keer. ons zwanig twijfelgod, de rotsten bleven beutenschot. En mensen met een gouden aard, die gong kapot. Clichés, clichés in overvloed, gezet ons in ons zonder. The end of the battle It's just a star. I will not vote on the fire Hold in my spot He wakes up back on the bottom And I'll be on untied gave or is it simply me who sees this as our grave Is there still light in life or are we blind to see I'm just completely broken I feel like I can be Will the hate all stop? Oversturen is al lang gedaan. Mm. Je schade ons door de kamer. Uit? Waarom gaat hij zo tegen vooruit? Ik zal de treur wil ik leren treuren, ik zal de wolken laten zien hoe je de hemel doet tot kleuren, Johnny. Ik hou het niet meer clean, elke bocht dan varen. zo waar ze ging, niet de snelheid haasten.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 Geen aankomst, probeer het te beseffen, maar kracht hoor. En wat als ik Wat is het dromen vertente? En op de drum is het Jente. Op de leadgitaar is het Liam Gijsling. Mijn naam is Rim de Wij zijn Home the Gates. Wij zijn de kandidaat voor Haatl. En we zijn helemaal terug, Dat waren ze nog eens alle 13 op een rij, dames en heren. Kwaliteit ten top uit BKZ. Ik wil nog even meegeven. Voor zij die moeite hebben om de QR-code te scannen, u kan altijd even surfen naar de website eurofusiesongfestival.be. Helemaal onderaan vind je daar ook een grote knop om te stemmen. Je kunt er bijna niet naast kijken eigenlijk. Hier wordt niet gestemd, maar hier wordt wel genoteerd Werner uit Vrasenen, Kan je mij eens vertellen, wat vond je van vanavond? Ik vond het uh, fantastisch. En muziek is een universele taal. En die wordt hier ook gesproken. En heel goed zelfs. En persoonlijk heb ik al drie nummers gehoord... die kunnen geplaatst worden op internationale podia. Je hebt ook een muzikaal oor, want je hebt ooit iets gedaan bij radio... Uh, radio Maeva in de prehistorie. Hè. De eerste grote vrije radio met twee miljoen luisteraars. En zo ben ik ook een beetje erin gerold. En ik ben nog steeds bezig. En vandaar dat ik met veel plezier en overtuiging kom uh, jureren. Oké, okay, fantastisch. Je hebt ook een radiofone stem, als ik dat zo mag zeggen... Um... Kan je eventjes iets doen voor ons, zo? Uh, een liedje zingen of Een liedje zingen, afkondigen of radio maar even. om te beginnen in de grote kom een liter melk en dan nog pombloem een, een klompje boter en een ons vol zout, pas ook al de koffie een banaan voor mout en een lepel suiker, en een pommetomaten, twee bananen, grapjes, patat enzovoort. Wauw, ze geven we een applausje, Werner? We gaan over naar Veerle. Veerle, wie heb jij daar aan zijn gilet getrokken? ben, ik sta hier bij onze burgemeester, meneer Mark van den Vijver. Maar ik heb eerst nog een kleine dienstmededeling. Daarnet hebben de kijkers thuis verkeerdelijk het nummer 12 gezien voor de groep uit Hazonk. Dat is wel degelijk nummer 13 voor Homemade Handgrenade. Dat wil ik toch even recht zetten. Maar ik stond hier, of ik sta hier nog steeds, zoals ik al daarnet zei, bij Mark van den Vijver, de eerste burgemeester van BKZ. En uh, ik, hij is bereid om enkele vraagjes van mij te beantwoorden. Uh, meneer de burgemeester, uh, we hebben hier vanavond dertien bands gezien. Ik kan me voorstellen dat er een paar uh, bekenden voor u tussen zaten. Waren er nog veel artiesten die u eigenlijk nog nooit had uh, gezien of ontmoet? Er waren er nog wat bij die ik niet kende. Dus, uh, maar ik moet wel zeggen, fantastisch. Als een kenner zoals Wenner zegt dat er zelfs bij zijn die dus op het internationaal podium zouden kunnen staan, dan kunnen we alleen maar verheugd zijn. En vooral als burgemeester, vanaf dat initiatief naar boven kwam, ik denk dat we dat niet zo vlug zullen meemaken dat er initiatief wordt gelanceerd voor de nieuwe gemeente en dat men in alle deelgemeenten enthousiast is. Ik heb geen enkele negatieve noot gehoord over dit initiatief. Dat is dus uniek. En dus ik denk dat we er alleen maar blij over kunnen zijn. En dat dat vooral de verbondenheid tussen die dertien deelgemeenten alleen maar kan bevorderen. Ik denk dat heel de zaal dat kan beamen. Hè? Kunnen we daar een applaus voor geven misschien? De productie deze avond is spectaculair. Uh, een, uh, een warm uh, applaus hebben we daarnet al gehoord... ...voor de vele vrijwilligers die dit mogelijk maken. Denkt u dat we vandaag de eerste editie maken... ...van een traditie van vele songfestivals? Hoe kijkt u daar naar? Wel een uh, woord van dank en waardering. He, dus uh, voor de mensen die dit hebben georganiseerd... ...op zeer korte tijd. Dus uh, de gemeente heeft wel een beetje gul geweest... He en zijn een portemonnee een beetje opengetrokken maar ik denk dat dat geld goed besteed is maar dat kan zeker en vast hè, dus een traditie worden hè, om op die manier, die verbondenheid waar ik er juist over sprak om op die manier ook te bestendigen naar de toekomst oké okay. Um, muziek is iets heel verbindend. U zei het daarnet zelf al. En we hebben blijkbaar een hele vruchtbare bodem. Als gemeentebestuur heeft u ook natuurlijk wel wat instrumenten in handen om lokaal uh, talent te ondersteunen. Bent u met de gemeente van plan om onze lokale helden nog verder duwtjes in de rug te geven? Recep uh, repetitielokale podiumkansen? Kunnen we daar nog iets over verwachten? Ik ben in een vroeger verleden schepen van jeugd geweest. Ja. Er zijn er hier aanwezig die dat dus beten. En toen, ja, dus ik zie iemand knikken, eh, Dus eh, moest het ogenblik uitgebreid worden... en kwamen er een aantal jonge mensen naar mij om te zeggen... Schepen, het zou belangrijk zijn dat we er ook een aantal repetitieruimten ja, mee inrichten. En onder het podium, eh, dus eh, van het ogenblik hebben we toen een aantal repetitieruimten ingericht. Maar zeker en vast, ik heb ook een aantal mensen gehoord... Die dus de kansen hebben gekregen op de Beversenfeesten, buitenslagersfeesten, ook aardbeienfeesten. Dus er zijn nog tal van andere feesten, ook in de andere gemeenten. Krijbeek in Zwijndrecht krijgen dus plaatselijke groepjes, groep, groepen krijgen de kans om dus, ja, hun talent, het etaleren voor de bevolking, ik denk dat we dat zeker vast verder moeten steunen. En trouwens, ik heb ook gehoord dat de winnaars. Morgen al verwacht wordt op de puiterslagersfeesten Binnenkort zijn het Aardbeienfeesten, en nog een tal van andere feesten. Dus ik denk dat we zeker vast veel waardering moeten hebben voor ons eigen talent. En dat moeten stimuleren en de kansen moeten geven die ze toekomen. Ik ben heel blij om dat te horen. Ik heb nog een laatste vraag voor u, meneer de burgemeester. U fluisterde daarnet in mijn oor dat u evenveel kleinkinderen als deelgemeenten heeft. Dan tel ik er dertien. Weet u welke muziek dat uw kleinkinderen graag horen en uh, welke band dat zij zouden vinden dan zou moeten winnen? Want de jeugd heeft toch eigenlijk altijd gelijk ook. Hè? Er zijn er nog bij die dus nog, uh, ik zeg, niet in de wieg liggen, maar die nog niet kunnen lopen. Dus ik weet niet, het is een beetje moeilijk hè, om die te vragen welke muziek eh, dat ze graag horen. Um, maar daar zijn er een aantal, de oudste is 12 jaar, en dus u kent ze trouwens, hè, dus... Uh, ja, dat begint stel ik eens aan. Ik zal je toch eens moeten vragen in welke genre ze graag hoort. Ik hoor graag Gregoriaanse muziek, maar ik denk niet dat dat dus, uh, waarschijnlijk het genre is dat ze graag zal horen. Ja. Dat is misschien voor de volgende editie. In elk geval bedankt voor het interview en uh, dan gaan we terug over naar uh, Ben, denk ik. <applaus> I can't bring myself to swim when I am drowning in Het volk, ik laat hier niemand vallen in de PKZ. Die kon niet door. Ze zeggen wel, we moeten duren, er zijn gewoon geen woorden voor me, dat ze er niks van verstond. Broelt nog eens een keer gozer. twijfel twijfelgod de rotsten bleven buitenschot. En mensen met een gouden aard, die gong kapot. Cliché's, <middels> cliché's in overvloed gezet ons in ons onder... A battle, it's just a star I will not vote on the fire hold in my spa. He wakes her back on the bottom and I'll be on. Van een hotclub Gent naar Herbeck. de maagd zonder waard, zonder haag. De Intercity trein naar Brussel zuid, waarom gaat die zo tijg en traag vooruit? Ik zal de treur wil ik leren treuren, ik zal de wolken laten zien hoe je de hemel doet ontkleuren, Johnny. Ik hou het niet meer clean, elke bocht dan baal, zo waar ze ging.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 Is het Jemte? Op een gitaar is het Liam Gijsling. Mijn naam is Jullie Wij zijn and the Dendikt. Wij zijn de kandidaat voor Haaston. Nog eens een prachtig overzicht van onze 13 finalisten. Hier in de zaal is de spanning te snijden. Het begint toch wel te spannen. U kan nog altijd stemmen, uiteraard. Maar de tijd begint nu wel te korten, natuurlijk. Bij mij coördinatrice Niki. Geef haar een applausje, alsjeblieft, dames en heren. Uh, Niki, coördinatrice, je hebt dit allemaal in goede banen mogen leiden. Het is een fantastisch cadeau. Ja, dankjewel. Uh, het was uh, ja, een idee dat inderdaad was aangebracht door Hilde, die jullie net aan het woord hebben gehoord ook, die zei... Het idee kwam bij haar op in augustus, maar we hebben dat eigenlijk laten liggen, of ik heb dat laten liggen, tot januari. Omdat we intussen nog het smakfestival georganiseerd hebben, drie dagen lang hier in Groot-Kruibeke, Basel, Ruppelmonden en Kruibeke. En het is pas in januari dat ze die vraag opnieuw herhaald heeft. En dat ik dan gezegd heb, we kunnen dat toch niet laten liggen, dat idee, Eurofusie in plaats van Eurovisie in Basel-Waasland, in plaats van in Basel-Zwitserland. En dat zijn we pas aan de slag gegaan, dus half januari. Het is fantastisch. Jullie mogen echt fier zijn. Hè? Jullie mogen echt vier zijn op wat hier gebeurt. Dat is waar, hè? BKV, inderdaad. BKZ, sorry. Um, in elk geval, ik wil nog weten van jou. Uh, ik heb jou hier naastig foto's zien uh, nemen. Waarom, uh, waarom heb je dat gedaan? Ik heb foto's genomen van de punten van de vakjury en die heb ik naar het, uh, ja, het hart eigenlijk van dit event gestuurd. Dat is de regiekamer hierboven, dat zien jullie allemaal niet, maar dat is eigenlijk het kloppend hart van dit event. Dus ik heb die foto's van die punten doorgestuurd, zodat zij het scorebord kunnen verwerken. En straks zullen we dan te horen krijgen wat de top drie is van de vakjuryleden. En dan zullen we toch al een beetje richting krijgen van wie aan de leiding staat. Ja, inderdaad. Beste vakjuryleden, jullie horen het. Anoniem stemmen zit er dus niet in. We weten allemaal voor wie jullie gekozen hebben. En dan kunnen we dat zelfs meedelen, dat de kandidaten. Enfin, dat gaan we niet doen, uiteraard. Heb je zelf al gestemd? Nee, ik moet dat dringend doen. Nikki, dat zijn fouten. Dat zijn fouten. Enfin, we gaan haar eventjes laten stemmen. Uh, u kan nog stemmen tot na de broodnodige boodschappen. Want na dit blok is het over en out. Dus als u nog wilt stemmen, doen we dat nu. Nicky geeft het goede voorbeeld. Hé hey wie, weet het al? In taartje van Krebik. Diep verschool in de lange straat kan je Daniel vinden. Met een grote glimlach roerend in zijn ketels. Hij maakt daar zijn jewel Isidore Morris en een van zijn ander overheerlijke biertjes. Biertjes onder de noemer Brixius. Speciaal en artisanaal gemaakt met 100% Belgische hop. Surf naar brouwerijbrixius.be en ontdek deze echte Kruibekse brouwerij. Brixius. Omdat een mens al eens iets mag hebben. Santé. Mag ik het even hebben over koffie? Vroeger was koffie gewoon koffie, maar vandaag is koffie veel meer dan dat. Ontdek daarom de verrukkelijke wereld van roscoffie. Roskoffie heeft namelijk de koffie voor jouw smaakpapillen. Overtuig jezelf bij Roscoffee Bar in de Vleeshallen te Mechelen... of bestel een proefpakket op Roskoffie.be. U kan ook langskomen op zaterdagochtend in de winkel... Edmond-Korenbeekstraat, 13 te Kraaibeke. Roskoffie roostert zijn koffie op authentieke ambachtelijke wijze... en werd daarom ook officieel erkend als ambachtsman. Roskoffie Voor koffiebonen, abonnementen, toestellen... En ook te boeken als mobiele koffiebar. Dankzij Roscoffie is koffie eindelijk een echte beleving. Sint-Joris een secundaire school. Niet enkel AESO, maar ook BESO en TSO, Dus duidelijk kies voor Sint-Joris. Sint-Joris, dat is kei Radio Barbier. En we zijn weer helemaal terug. Het begint daarom te spannen. Ik val in herhaling misschien, maar het is toch wel zo. Hè? We zijn terug op ons vertrouwde podium. Het is zover de lijnen voor de televoting. Die gaan zometeen, op mijn teken, definitief gesloten worden. En we gaan dat doen in Eurofusie-stijl. Hier gaan we. Vijf, vier, drie, twee, één... En het is gedaan. Stap voting! Voilà, jullie hebben beslist, dames en heren. Er kan nu geteld en gerekend worden... hier in de rekenkamer, hierboven natuurlijk. En dat geeft ons de gelegenheid om toch iemand op te bellen... die een belangrijk aandeel heeft... in de totstandkoming van dit Eurofusie Songfestival. Als het goed is, dan uh, laat de techniek ons niet in de steek natuurlijk. Want normaal gezien zou ik nu de schepen van feestelijkheden... Chris Smet aan de lijn moeten hebben. Maar u weet, ja, we zijn live natuurlijk. Misschien is die man zelf wel feestelijkheden aan het organiseren. Het is namelijk zijn verjaardag vandaag. Ja, hoe oud hij wordt, dat wij ons niet mededelen. Maar geef toe, hoe cool moet het zijn om schepen van feestelijkheden te zijn? Hè? Jammer genoeg, uh, antwoordt hij niet op dit moment, denk ik... Chris, uw moment de gloire heb je dus jammer genoeg gemist. Dat is bijzonder jammer. Maar ja, het is een verjaardag. Meneer de burgemeester, uw schepen der feestelijkheden... Waar zit hij weer al? <lacht> Chris Smet. af enfin, het is heel jammer. We gaan nog een laatste poging ondernemen... om hem toch aan de lijn te krijgen. Maar het is een doodspoor. Ja, als die man zijn verjaardag viert natuurlijk... is het misschien wel normaal. Meneer de burgemeester zegt dat hij zelf gaat bellen. Oké, okay, dat zullen we dan uh, proberen. Um, Chris, we hebben het geprobeerd. Jammer genoeg is het niet gelukt. Beste kijkers, beste kandidaten. Het moment komt steeds dichterbij. Wie wordt de grote winnaar van het Eurofusie Songfestival? En wie mag dit prachtige beeldje mee naar huis nemen? Wie mag er optreden op al die verschillende festivals? Binnenkort, zelfs morgen eventueel, op de Puitenslagersfeesten... Wie neemt deze mee naar huis en welke deelgemeente mag extra vieren vanavond omdat zij de winnaar zijn geworden? De punten dus. En beginnen gaan we bij de vakjury. Hun punten tellen voor 50% mee in de afrekening. Dertien juryleden konden behalve zichzelf punten toekennen aan de deelgemeente. Ze gaven punten van 1 tot 12 en wij zijn eigenlijk heel benieuwd. Eerste jurylid. Dan gaan we naar Vrasene. Ga ik eventjes mij verplaatsen. Dames en heren, maak het stil in je hart. Ik wil de spanning hier voelen. En ik ga bij Vrasene, Willem, uh, Werner, excuseer, gaan we terug eens eventjes vragen wat zijn top drie was. Jouw punten die verschijnen als het goed is, nu op het scherm. De verschillende verdelingen natuurlijk. En Jouw punten die verschijnen op het scherm in principe. En mag ik jouw top drie hebben? Of jouw algemene beeld van vanavond? Het algemene beeld was prachtig. We moesten objectief zijn. Veel verschillende genres. Maar het ging over de song in zijn totaliteit. Mag ik mijn punten bekendmaken? Mijn... Absoluut, we zien ze op het scherm. Okay. Mijn, mijn tien punten... die gaan naar... middle eight uit Melselen. Okay. De elf punten schenk ik met heel veel muzikaal plezier... aan Tis Wat Is uit Basel. Oké, okay, Tis Wat Is. En de twaalf fantastische punten die ik graag geef... en die geef ik graag aan DNA uit Verrebroek. DNA uit Verrebroek krijgt van Werner de twaalf punten. En waarom? Mag ik dat nog weten? Kijk, het is niet alleen omdat het een beetje country was... maar de stem is zo mooi... Ja, dat is van internationale allure. Wow, mooie woorden voor DNA. We gaan verder. Uh, over Verbroek gesproken. Goeiedag. Uh, u bent Johan Carpentier, uh, de vertegenwoordiger van Verbroek, neem ik aan. Uh, jouw punten, hebben we die al binnen? We zien op het scherm de top drie alvast. Mag ik de top drie van jou? De top drie voor mij is uh, op nummer drie verrassen. Hm? waarom? Ik vond het een heel mooi nummer, mooi gezongen. Mooie stem ook, dus, uh... Schitterend. Oké. Okay. De nummer twee dan. Nummer twee is Zwijndrecht. Oké. Okay. Zwijndrecht. En dat betekent dat op jou nummer één. En de twaalf punten gaan voor mij naar Kildrecht. Vond... De twaalf punten gaan naar Kildrecht. En waarom? Ik vond het heel mooi gezongen, mooi nummer, zelf begeleid. Ik vond het fantastisch. Ik vond het uh, heel mooi. Maar ik wou ook nog eens proficiat wensen aan iedereen. Het waren allemaal mooie songs. Ze hebben allemaal heel hun best gedaan. Het was prachtig. Mm. En ook aan de organisatoren proficiat voor uh, dit mooie initiatief. Meneer Kerpenthier. Natuurlijk ook aan u als de presentator. Oh, dank u wel, zeg. Dank u wel. En nu we toch aan het flemen zijn, heb ik nog een vraag. Um, uw zoon, heeft u toevallig ook niet mee een wedstrijd meegedaan? Ja, mijn zoon heeft ooit meegedaan aan uh, Junior Eurosong. Zeg en als je nu moet kiezen: Junior Eurosong of het Eurofusie Songfestival, zou je dat <laughs> kiezen? Het is allemaal even mooi. Hè? <laughs> ja. En hij woont ook in Kruibik. Je had vandaag ook kunnen meedoen. Eigenlijk. Uiteraard. uiteraard, uiteraard. Was... Misschien is dat iets voor volgend jaar? Wie weet. Wie weet, hè? Wie weet. We gaan verder naar ons volgende jurylid. Dank je wel, meneer Kerpentier. Een applausje. Meneer Denzel. Wat vond je van vanavond? Uh, ik ben zeer gecharmeerd door dit uh, initiatief. Echt waar. Als je, veel mensen weten dat misschien niet, maar voor mijn Denzel-periode heb ik ook... Ik ben eigenlijk bassist en zanger van een, van een popband 25 jaar geleden. Als dit 25 jaar geleden bestaan had, fantastisch. Ik uh, kan dit uh, initiatief alleen maar toejuiken. Ja. Wanneer ga jij nu eens deelnemen aan Eurovision? Uh, ik heb ooit meegedaan voor Polen. Is echt? Ja? ja, maar dat was een eerder, eerder een een middelvinger, omdat ze mij in België niet gevraagd hadden. <laughs> uh, maar goed, uh, dat heeft mij zeker geen windhijer gelegd, daar. Uh, maar nu, ik word er te oud voor. Uh, ja. Niet echt, my cup of 10. Oké, okay, maar je bent nog altijd heel hard bezig. We zien jouw top drie. Uh, die staat op het scherm. Mogen we hem horen, alsjeblieft? Op de derde plaats zijn dus tien punten voor Homemade Handgrenade uit Haasdonk. Homemade Handgrenade! Uh, tweede plaats, elf punten voor persoonlijk Echt super tof. Uh, kameraad uit Zwijndrecht. Ja, ik heb je zien meewiegen. Dat is, het is een oorwurm, dat nummer. Ja, absoluut, absoluut. En het Vlaamse ook natuurlijk. Dus, uh. En dan uh, de twaalf punten voor mij. Uh, ja, het is wat is. Uh. <laughs> het is wat is. Dus. Het is wat is, inderdaad. Dank je wel voor je top drie. Dank je wel, Denzel nu gaan we verder met Ruppelmonden, want hier bij mij heb ik niemand minder dan de dirigent van Harmonie Kruibeke, Arno Hallo. Zeg eens, jij als dirigent uh, je hebt je muzikale oor laten vallen op onze nummers hoe was het? Uh, het is ferm om te zien dat er dertien gemeentes zijn die zo'n kwalitatief hoge groepen en bands eigenlijk uh, naar hier sturen en uh, dat is knap om te horen, dat is ah. echt knap Oké, okay, je bent uh, een man met kennis van zaken zoveel is zeker, jouw top drie uh, mijn tien punten gaan naar kameraat uit Zwijndrecht. Elf uh, punten zijn voor Tis wat Is uit Basel. Yeah. En twaalf punten gaan naar Milo uit Kildrecht. Yeah. En waarom? Ja, het was zo'n aangrijpend mooi nummer. En een, reële, een heel stil moment. Hij alleen solo op die piano... Het was zeer, euh, wel, zeer mooi. Je bent een gevoelige jongen, hè, Arno? Ja. Weet uw mama dat ook? Mijn mama weet dat ook. Okay, fantastisch. Een applausje. Ja. Als alles goed gaat, dan kom ik nu bij het doel terecht. Bij niemand minder dan Wodan de Mei. Wodan. Ja, een algemene blik op vanavond. Vertel eens. Uh, zoals al gezegd is, een zeer gevarieerde optredens, stijlen, genres. Aangenaam om te kijken. Ja. Inderdaad, je bent zelfs eventorganisator. Zou je deze band eventueel willen uh, boeken? Zou je een aantal bands willen boeken op een van je events? Er zijn er zeker een paar bij die ik uh, graag live terug wil zien. Ik kom name droppen, hè. Dat kan mijn top drie zijn. <laughs> Daar kunnen we mee beginnen. Doe maar je top drie. Op drie. Op tien punten stond DNA met uh, het verrebroek. DNA. Op drie. De tweede plaats, zit en de Cruise Bands uit Kruijbeke. En twaalf... En twaalf punten voor Homemade Grenades. Homemade Hand Grenades krijgt een twaalf punten van Wodam. Zeg, ik vond het een beetje plezant eigenlijk. Ja hoor. Nee. Oh, Volgend jaar terug opnieuw. Hè? Zeker en vast. Ik denk, het wel, ik denk het wel. We gaan verder naar onze volgende jurylid. Ons volgende jurylid uh, is uh, uh, Inge Thomas. Als ik me niet vergis. Inge? Hè? Inge, vertel eens wat over jezelf. Wat zijn je hobby's? Uh, met de kinderen bezig zijn. Dat is fantastisch. Uh, ja, je bent, uh, je, je bent, mensen kennen jou, hè? Je bent bekend? Nee. Nee, ben je niet bekend? Oh, oké, okay, fantastisch. Dat werd me gezegd. In elk geval, je bent afgevaardigde voor Callum. Uh, vertel eens over jouw top drie. Op de tien punten zijn voor homemade handkrenaten uit Aasdonk. Alweer. Oh. Elf punten voor DNA uit Verrebroek. En de twaalf punten voor kameraad uit Zwijndrecht. En waarom? Omdat dat goed was. Nu, voor kameraad uit Zwijndrecht. Fantastisch. Dat betekent dames en heren dat we ondertussen halfweg onze puntentelling zijn. En misschien kan het wel eens interessant zijn om te kijken naar de tussenstand. De spanning is hier te snijden, zoals ik al zei. Dat is, waar, hè? dat is waar, hè? Mensen willen graag winnen, hè? Zo simpel is het. Ze willen dat bronzen beeldje mee naar huis nemen. En ze willen gaan optreden natuurlijk op de buitenslagenfeesten. Uh, maar laten we eens kijken naar onze top drie. Als ik me niet vergis, hebben we nu op de derde plaats Haasdonk staan. Tweede plaats is voor Kruibeke. En op één, Zwaindrecht. En dat gaat nu nog eventjes veranderen. Uh, volgende gemeente is Brucht. Uh, Joke Kempeneers, hallo. Hallo. Wat vond je van vanavond? Um, ik vind het prachtig en ik wil graag even snel kort zeggen om een dikke merci te geven aan de hele organisatie. Alle mensen die betrokken zijn. Want het feit dat zoveel lokale mensen dit podium krijgen en live op tv, dat kan ik alleen maar... Ik vind het top, echt waar. Dikke merci allemaal. Wauw, mooi. Je bent zelf ook met muziek bezig, hè? Ja. Zing je? Uh, soms. Soms? Zou je zelf op het podium willen staan? Uh, ik denk dat ik ondertussen uh, het podium misschien liever aan al dit talent zou geven. Mm. Maar achter de schermen ben ik vandaag de dag heel graag bezig met omgekeerd mensen. Uh, ja. Oké, okay, schitterend. Voor de gemeente Burgt heb jij jouw stemmen uitgebracht. Jouw top drie. Mogen we hem weten, alsjeblieft? Ja, absoluut. Ik vind het spannend. Maar goed, tien punten geef ik met heel veel liefde en plezier Nederlandstalig aan Zwijndrecht met Kameraad. Wow. Zwijndrecht, alweer. Dan gaan we uh, ook weer Nederlandstalig met elf punten voor Kildrecht. Vokaal top Milo. Milo uit Kildrecht. Ook weer een mooie score voor hem. En dan gewoon live, sterk, rock, haasdonk. Homemade Handgrenade! Homemade Handgrenade. Om een of andere reden had ik kunnen denken dat het jouw favoriet ging. Het was gewoon perfect. Het was gewoon perfect. Homemade Handgrenade uit Haasdonk. We gaan verder naar Kieldrecht. We hadden het zo net nog over Kieldrecht. En hier zit de afgevaardigde van Kieldrecht, Jan van der Perre. Je bent voorzitter van Kunst, een acteur. In hart en nieren. Ah ja, nu herken ik u, dat is waar. Ja. Dat is fantastisch hè? Ja, ongelooflijk hè. Wat vond je van vanavond? Wat een talent. Wat een talent in deze fantastische gemeente BKZ. Ongelooflijk. Ik vond het heel moeilijk om punten te geven. Maar goed, het is een wedstrijd, je moet punten geven. Maar voor mij verdienen ze allemaal een twaalf. Echt waar. Wauw, een applaus. En nu top drie, alsjeblieft. En nu komen de punten. Ja. Mijn tien punten gaan naar Amelie uit Vrasene. Amelie Uitfrasene die de spits afbeet. Elf punten voor DNA uit Verrebroek. Elf punten voor DNA. En twaalf punten voor het Vlaamstalige lied Tis wat het is. Of Tis uh, uit Basel. Ja, ja, ja. Die horen we vaak terugkomen. Tis wat is uit Basel. Dankjewel Kieldrecht. We gaan verder. We gaan verder naar Melzelen. Allereerst, wat heb jij een fantastische bril op? Dank u wel, Ben. Ja. <laughs> Merci. Nee, het, is, het is echt... Het is knap. Het, het maakt je gezicht af. Dank u. Bedankt. <laughs> dat is een Belgisch merk trouwens. Komono. Oh. Oh, ja. Voor even de product placement. Ja, ja. Alweer een sponsordeal binnen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Um, nee, we gaan eens eventjes kijken. Hè. Um, jullie waren uh, ooit deelnemer van uh, de nieuwe lichting. Ja. Een studio Brussel met de groep Sons. Dat, dat is zeker juist. Ja. In 2018 al gelegen. Dat verdient. Een applaus. Geeft u, dat is een ander genre. Is dit vandaag iets wat je wel kan smaken dan? Ja, er waren toch een aantal dingen bij dat met toch triggers, ja. Ja? ja? toch wel. Oké, okay, jouw top drie voor Mel Cella. Ik heb tien punten gegeven voor, voor mij het meest originele nummer van de avond. En dat is uh, Robbie G en Avdat uit Beveren. Tien punten voor onze rappers. BKZ? Yes, BKZ. All the way, mannen. Uh, elf punten voor Kamerad uit Zwijndrecht. Elf punten voor Kamerad. En waarom? Die mannen hadden gewoon echt het beste refrein van de avond. Goeie song en een mega goede refrein. En dat, dat, dat, dat smaakte toch altijd. Uh, Blijf hangen. Bleef. Het is zoals ik zei, een oorworm. En jouw nummer één. Mijn twaalf punten. Ik zinne een rocker in en nieren. Homemade handgrenade ja. uit Haasdank. Uiteraard. Dankjewel, dankjewel. Dank je wel. Merci. Homemade Handgrenade uit Haasdonk kreeg daar de twaalf punten. Ja, ondertussen zijn we hier beland bij onze volgende gemeente. De gemeente Kruibeken. Als ik maar even in inderdaad, met Mark van Michem. Uh, je bent zo de godfather van de Kruibeekse music scene, blijkbaar. En de bezieler van Rhythm Cage. Wat is dat precies? Uh, Rhythm Cage is een, uh, een opnamestudio en repetitieruimtes. Vind je dat er genoeg talent is in BKZ? Uh, het blijkt toch wel als je vanavond bekijkt uh, wat er allemaal gepasseerd is. Er zijn veel dingen, ah, dus ik wil dat zeggen. Uh, het is natuurlijk het is een wedstrijd, maar eigenlijk is dat meer een showkaart, een staalkaart show van wat er eventueel is in BKZ. Exposure. Exposure. En dat is ideaal voor die, voor die groepen, artiesten, omdat die ook dikwijls, iedereen zit wel op sociale media, maar iedereen zit wel in zijn niche of mm. leeftijdscategorie. Mm -hmm. Nu is van. Uh, in principe, van 0 tot 99 of 100 jaar, dat, dat je kunt presenteren. Ja. Het publiek wordt breder. Dat is zo. Wat er dan gebeurt, whatever, dat weet je niet. Maar het kan. Kwaliteit komt altijd bovendrijven, zo simpel is het. Mark, mag ik jouw top 3 alsjeblieft? Ja, ja. Uh, moeilijk vind ik. Uh, ja, was punten moeilijk. te geven en muziek. Uh, ik het. Maar ja, het, het. is iets dus subjectieve man. Ik wil je ja. volgend jaar niet meer meedoen, dan kunnen we rekening houden. Hè. <laughs> jawel, hè? Jawel, jawel, jawel. All right. Zeg eens, de top 3. All right. uh, 10 punten voor uh, het geweld uit Haasdonk, Homemade Handgrenade. 10 punten voor Homemade Handgrenade. 11 punten voor uh, DNA, Verrebroek. Fantastisch gezongen, vond ik. Fris. En dan, uh, last but not least, de 12 punten... voor Robby G en F. van Beveren. Skitterend. BKZ, ik krijg daar de twaalf punten. Ja, weet je wat het is? Uh, wat die gastjes doen, is uh, eigenlijk een presentatie van het nieuwe BKZ. Ja. In een, een, een hip hop nummer. Ja, ja. Dus, dat kan. Ik vind dat fantastisch. Ik vind dat ook fantastisch. Jij bent ook fantastisch, Mark. Een applaus voor Mark. We gaan even kijken naar de punten, blijkbaar. We gaan even kijken naar de punten. Hij staat hier bij mij, de enige echte loverman, oftewel James, je hebt uh, duchtig notities genomen. Ja, zeg. ik heb mijn best gedaan. Ja. Het was en, nodig, ik zou er veel in zijn. Wat vond je van de kwaliteit? Ik vond het zalig, ja, ja ik, als, als ik een, um, een algemene noemer moet zeggen, dan vond ik alles gewoon heel sympathiek en charmant en alles had veel karakter. Oké, okay. mogen we de top drie kennen alsjeblieft? Absoluut. Vandaag? of Van drie hè, ja, ja. Op, nummer, ja. Dus, uh, op nummer drie staat voor mij Rob G uh, met het nummer BKZ, als ik me niet vergis. Mm -hmm. uh, wat, ja, pff, ik heb allerlei notities geschreven, hè. Ik, ik, ik vond het uh, een kei tof nummer, heel origineel ook. Uh, ik heb sowieso voorrang gegeven aan de originele nummers, dus zelfs al waren er heel goede coverversies. Uh, dan heb ik altijd de, de, de voorkeur gegeven aan de originele nummer. Mm -hmm. uh, ja. En de nummer twee? Nummer twee was Atlis. Oké. Okay. Ja, dat vond ik echt super mooi Allee, heel, heel charmant. Gerijpen, maar ik moet wel ja maar ik voelde wel gewoon iets, iets... Het was echt hè? Ja, ik ja. voelde iets heel echt en iets heel... Ja, speciaal en puur en... Allee, er zat gewoon iets in. En mij. dan, de enige echte nummer één van Mr. Loverman himself. Uh, voor mij nummer één was meneer de Zee. Ja? Waarom? Uh, Ik vind dat ze daar gewoon heel waren. De scenografie was heel mooi. De outfits waren top. De zanger doet dat super goed. Voilà, meneer de Zee ja. en de Kornuiten is het zeker. Jullie uh, hebben een fan. En namelijk deze hier. Ja. Mr. Loverman. Wat moet je doen om een echte Loverman te worden? Uh, oef. Um, ha. <laughs> Ja, dat kiesde niet. Dat kiesde nee. niet, dat ben je gewoon. Oké. Okay. Ik heb nog één ding dat ik wil zeggen. Een ja. speciale vermelding voor Amelie uh, Want dat was, dat was een cover, maar ik vond dat zo mooi. Dus, Amelie uh, je hebt het gehoord. Je hebt hier een fan, namelijk James. Flip van de studio. Voor Basel was dat James, oftewel Loverman, die jammer genoeg niet kon blijven, maar wel alle acts had gezien, uiteraard, en daar zijn top drie heeft gegeven. Ik ga verder met Chris, Chris Rijkaard, van uh, Zwijndrecht, uiteraard. Chris, ja. wat doe je bij Zwijndrecht? Wat ik doe in Zwijndrecht... Uh... <laughs> wat doe je zo al in het uh, leven? Wat doe ik in het leven? Ik heb van de middag mijn, mijn haag gesnoeid. Dat doe ik in het dagelijks leven, ja, voilà. Applaus voor Chris. Geef toe. dat is toch wel een inspanning, zo je haag snoeien. Ja. Maar nee, nee, je doet arrangementen eigenlijk. Je componeert en je doet arrangementen voor de Rode Muizen. En je bent ook drummer bij Juicebox. Ja. Wat vond je van vanavond? Ik vond het echt een geweldige avond. Het begon eigenlijk al dat Jook en ik zijn samen met de fietsen naar hier komen kwam hier binnen en we dachten, wauw, dat is fantastisch. Gewoon. Ik had zo helemaal iets anders verwacht, zo een sporthal met een hoge tafeltjes of zo. Maar dit is gewoon geweldig, dus dank je wel voor de ontvangst. Ja, ja, ja, ja. Stel je voor, eerst je haag trimmen en dan naar hier komen. Wat een topdag heb jij vandaag. Ach, ja, voilà. fantastisch. Mogen wij jouw top drie, alsjeblieft? Ja, mijn top drie op tien punten geef ik voor Milo uit Kildrecht. Milo uit Kildrecht. En dan de 11 punten voor de rockers. Het haaslonk van homemade handgrade. Homemade handgrade alweer. En dan mijn winnaar uh, voor vanavond is... Uh, Sid and the Cruise uit Kruibeke. Fantastische keuze. Wat uh, wordt het morgen voor jou? Wat Dat ga je morgen doen? Uh, de rest van mijn haaksnoeier. <lacht> dat okay, is too much information. Fantastisch. Zwijndrecht, grappige gasten daar hoor. We hebben nog één laatste jurylid dat ik toch nog even aan u wil voorstellen. Ja, dat is niemand minder dan de burgemeester, meneer Van Vijver. Kom er eventjes bij. Ja, we hebben het al gehoord van u, hè? dit initiatief. Dat is eigenlijk iets om te herhalen volgend jaar, hè? laten we wel wezen. Ja, ik denk dat een aantal mensen wel de smaak te pakken hebben. En dus dat de vraag nogal vrij snel zal komen of dat de gemeente dat terug wil ondersteunen en ik denk tenzij dat de schepen van feestelijkheid die uiteindelijk bij mij wel afgenomen heeft, ja, <laughs> en straks he, toch nog in de uitzending komt dat tegenspreekt, maar ik denk het is prachtig en dus uh, en echt verbindend, hey. en daar heeft die fusie ook nodig, er is wel wat tegenstand geweest, hey. dus uh, voor nieuwjaar maar natuurlijk, de verkiezingen ook een stuk mee te maken, maar ik denk dat het gewoon schitterend is. Hey. en dus uh, ja, een applaus voor al die mensen die er uh, aan meegewerkt hebben en die dat tot stand hebben gebracht een applaus inderdaad voor Haasdok. Wat is daar de top 3 van de jury? Ja, voor alle duidelijkheid, mijn politieke kennis is groter dan mijn muzikale kennis. Dus ik heb een beetje laten bijstaan door een aantal mensen die wel iets van muziek kennen in Haasdok. En dus uh, de 10 punten die zijn voor Beveren. Tien punten voor Beveren. De elf punten zijn voor Vraasen. Elf punten voor Vraasten. En de 12 punten die zijn voor Burgt. En de twaalf punten gaan naar de heugd. Dat wil zeggen dat we alle punten van de jury ondertussen kennen. Nog een laatste vraag. Was het uw droom om burgemeester te worden? God, dat is al een tijdje geleden. Ik kijk naar de Robbie. Ja, als ik... Er eh, wordt gezegd toen ik was van jeugd geworden ben in 1999. Dat ik toen al zei, ik word burgemeester. Ik ontken dat. Maar Robbie kan misschien getuigen of dat wel of zo niet was. Maar... Je kunt dus de droom hebben om burgemeester te worden... en veel mensen zijn uitverkoren. Ja, en je moet een goede stem hebben. Maar je moet vooral veel stemmen hebben. Ja. Want anders word je geen burgemeester en blijf je geen burgemeester. Ja. Dat is zo. Dank je wel. Een applausje. Ik ga nog even kijken naar onze top drie. Hij staat hier naast mij namelijk. Verrebroek op drie. Zwijndrecht op twee. En momenteel, nog aan de leiding, hebben we Haasdonk. Ik hoef u niet te zeggen, maar ik ga het toch gewoon doen. U weet dat de grote ontknoping van deze Eurofusieshow dat die er komt na de onderbreking. Tot zometeen. meteen. Bakkerij Walters. Bakkerij Walters. Alle dagen vers brood, gebak, confiserie en zoveel meer. Bestellen kan op nummer 03-774-1024. Enkel gesloten op dinsdag. straat 52 in Basel. Bakkerij Wouters. Attention, please. De beste fijnproever, leuk u te mogen begroeten op de website van Atelier Joris.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 Het is razendspannend hier in Basel. En de reden daarvoor is simpel. We zijn toegekomen aan het slotstuk van dit allereerste Eurofusie-songfestival. Dit is het moment waarop iedereen zo'n klein beetje stiekem zijn adem inhoudt. De winnaar die wandelt straks niet alleen naar buiten met onze blinkende trofee, de Baselse bult, maar ook met een tournee waar u werkelijk u tegen zal zeggen. Met optredens zoals de Beverse feesten, de parkconcerten in Melsjelen... de aardbeienfeesten en de legendarische buitenslagersfeesten. En natuurlijk, Groep. dat mag je ook op je cv zetten. En voorlopig staat Haasdonk dus nog steeds aan de leiding. Voorlopig, voorlopig. Dat betekent nog niet dat de winst binnen is... Eerst wil ik toch nog even overschakelen naar onze razende reporter daartussen, het publiek. Jacob, vertel. Ja, ik sta hier ondertussen bij, um, ja, ik sta hier ondertussen bij Hazelk natuurlijk. Hè. Ja, de winnaars, voorlopig, voorlopige winnaars. Die staan voorlopig aan de leiding. Maar um, heren, ik kwam hier daarnet bij jullie toe. En um, ja, jullie, jullie zeiden van wat de hel is hier aan het gebeuren? Wat is dit? Wat, is, wat, wat gaat er door jullie hoofd nu ondertussen? Um, heel veel verwarring, maar ook wel heel veel stress. Uh, maar ja, het is sowieso spannend. Het is sowieso al mooi dat we nu de eerste plaats terug hebben kunnen veroveren, maar alles hangt natuurlijk af nog van de ja, publieksprijs. Ja, en hoe hard hebben jullie geronseld en stemmen geprobeerd te verzamelen en zo is dat hard gegaan, of uh, hopen jullie gewoon dat het goed komt? We hebben ons best gedaan, maar we gaan zo'n een beetje zien of dat iets heeft opgeleverd. <lacht> <lacht> ja, dat is waar, dat we inderdaad allemaal gaan bekijken. Uh, we gaan het gewoon laten afwachten. Wat er thuis gebeurd is, Ben, ik denk dat we daarvoor terug naar jou moeten, hè? Dank je wel, Jacob. Ja, we voelen het hier. Tot in de nok van de sporthal. De spanning is hier te snijden. Hè. En terecht, want het is tijd voor de allerlaatste punten van vanavond. Momenteel is de top drie nog steeds Verbroek, Zwijndrecht en op één Haasdonk. Maar binnen dit en enkele ogenblikken zou dat allemaal kunnen veranderen. Ondertussen kreeg ik ja, mijn oortje hier. En geloof me, daar komt momenteel heel wat binnen. Uh, bevestiging vanuit de regie. Alles is Geteld. Dames en heren, alles is geteld. Het moment van de waarheid nadert met rassen schreden. En jullie vragen je misschien af, hoe is dat nu precies allemaal verlopen? Wel, elk jurylid gaf daarnet punten van 1 tot 12. Dat betekent dat één jurylid 78 punten kan uitdelen. Vermenigvuldig dat met 13 juryleden en je hebt een mooie 1014 punten in totaal. Door de vakjury alleen al. Dat betekent dat aangezien de vakjury 50% van de punten levert... dat ook de kijkers 50% en dus 1014 punten moeten leveren. Die werden dus verdeeld over de 13 kandidaten... in verhouding met het aantal stemmen dat ze kregen. Geen stemmen, nul punten. Alleen op jou gestemd dan pak je in theorie die volle 1014 punten. Ik hoop dat het allemaal een beetje duidelijk is. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen, is dat alles hier nog op zijn kop kan worden gezet. We starten met de gemeente die momenteel op de laatste plaats staat. En daar gaan we de punten van krijgen van Burgt. Mogen we de punten van Burgt, alsjeblieft? De punten van Burgt worden erbij geplaatst. En staan er ondertussen bij. En we zien dat de top drie ongewijzigd is gebleven. Dat betekent dat we verder gaan met de punten van Callow. De punten van Callow Die krijgen er twintig bij. En callo belandt daarmee op de zesde plaats. Wat is dan de volgende gemeente? Ruppelmonde. Ruppelmonde krijgt 24 punten erbij. Maar de top 3 blijft ongewijzigd. We gaan verder met punten voor doel. Hoeveel krijgt doel erbij? Doel krijgt 41 punten erbij. En belandt daarmee meteen op de tweede plaats. Had ik het al gezegd dat alles nog mogelijk is op dit moment? Ik denk het wel. Ik denk het wel. We gaan verder met de punten voor Kieldrecht. Hoeveel punten krijgt Kieldrecht? Kieldrecht krijgt 41 punten. Het wordt hier razendspannend hier in Basel. I love it eigenlijk. Het is fantastisch dit. We gaan verder met de punten voor Melcelen. Hoeveel punten krijgt Melcelen? Dames en heren, Melcelen heeft een monsterscore behaald. Met maar liefst 171 punten! 171 punten voor Melcelen erbij. En zij belanden daar meteen op de eerste plaats. Onwaarschijnlijk. Had ik al gezegd dat het spannend ging worden, ik denk het wel. We gaan verder met de punten voor Frasena. We gaan verder met de punten voor Basel dan. De regie gebiedt mij om eventjes geduld te hebben, want daar lopen de punten nog binnen. Alles moet natuurlijk correct verlopen, we willen geen fouten maken. Zoals een verkeerde winnaar aanduiden of zo. Want ja, dan zit je achteraf met de gepakke peren natuurlijk. We gaan naar de punten voor Basel. En Bazel. <applaus> Bazel belandt meteen op de tweede plaats. Hoeveel punten heeft Bazel gekregen? 81 punten voor Bazel. Proficiat. Als ik me niet vergis, gaan we verder met Beveren nu. De punten voor Beveren. Beveren krijgt er... Beveren krijgt er 233 punten bij. En belandt op de eerste plaats. Proficiat, jullie tactiek heeft gewerkt, BKZ. We gaan verder met... Haasdonk. De punten voor Haasdonk, alsjeblieft. Haasdonk krijgt er 72 punten bij. Proficiat. En dat betekent dat we eventjes naar de bubbel van Bever gaan. Katrien... Katrien, zit jij toevallig bij de bubbel van Beveren en ja, die staan momenteel op de eerste plaats. Ik denk dat dat niet slecht is natuurlijk, ze zullen wel thrilled zijn, de boys. Ja, ik zit hier ondertussen tussen de twee jongens en ik ben eens benieuwd naar een eerste reactie. Wauw, ik, ik tril momenteel. Ja, uh, mannen, ik zou zeggen, we zijn aan het genieten. Dan zou ik zeggen, geniet vooral verder. Ik hoop dat jullie fans uh, nog ook gaan genieten van de nummers die jullie verder gaan maken. Dank je wel. laat voilà, terug over naar jou, Ben. Dank Katrien. Ja, die mannen die zijn eventjes sprakeloos. Hè? Dat is volledig te verwachten natuurlijk. Hè? Ze zijn eventjes sprakeloos door hun grote succes. We gaan verder met de punten. De volgende gemeente die ik aan jullie zou willen voorstellen. Welke punten kunnen we uitdelen? Ruppelmonde. Hoeveel punten zijn er voor Ruppelmonde? 24. Proficiat. De volgende plek waar ik over praat is Verrebroek. Hoeveel punten heeft Verrebroek gekregen? 24 punten voor Verrebroek. En dan, dames en heren, gaan we naar Zwijndrecht. Hoeveel punten mag ik uitdelen aan Zwijndrecht? 68 punten voor Zwijndrecht. Proficiat. Volgende gemeente is Vrasene. Hoeveel punten mag ik uitdelen aan Vrasene? Oh, dat is niet slecht. 102 punten voor Vrasenaar. Ja. Ik ga toch nog eens even kijken naar onze top drie, beste vrienden. Want het is hier echt... Allez, bedoel, het verandert hier voortdurend. Top drie, Haasdonk op de derde plaats. Melcelen op twee. En op één nog steeds de jongens van Beveren. We gaan verder met Kruibeken. Zodra deze punten verdeeld worden, dames en heren, weten we wie er gewonnen heeft. Zijn jullie klaar? Ja? Mogen we de punten van Kruibeke hebben, alsjeblieft? Punten voor Kruibeke. 111 punten voor Kruibeke. Ja, ja. En dat betekent, dames en heren, dat de punten verdeeld zijn. Ik wil even de top drie met u overlopen. Op drie kruibeken op twee Melselen En de winnaar van dit grote Eurofusie Sokfestival, Beveren! Proficiat. En begeef jullie naar het podium. De jongens, ja, velen. We willen een eerste reactie van onze winnaars. Ja, het is hier een beetje chaos, dat is helemaal begrijpelijk. Zeg, hoe blij zijn wij dat wij gewonnen zijn? Ik ben nog nooit zo blij geweest, Dankjewel. En voor u? Ik ben al vijf keer vader geworden en dit is het blijst dat ik ooit in mijn leven ben geweest. Proficiat, ik denk dat jullie naar het podium mogen gaan. Proficiat, mama. Hey. Dit zijn onze winnaars van het Eurofusie Songfestival, de ambassadeurs. Geef ze een applausje alsjeblieft, proficiat heren, proficiat, jullie mogen zo meteen jullie prachtige nummer nog eens ten berde brengen. Hier uiteraard. Ik ga me naar de vakjury begeven zo meteen. Ik wil iedereen bedanken die hier aanwezig was op dit Eurofusie Songfestival. Vonden jullie het geweldig? En dan gaan we dat nu even vakkundig hier afkondigen, uiteraard. Zet jullie eventjes naast mij, jongens. Ja, want dat moet allemaal volgens het juiste uh, etiketten, uiteraard. Beste kijker, um, ik weet niet waar je hebt gekeken naar deze show. Ja, kom erbij, medepresentatoren. Alsjeblieft, kom erbij, kom erbij. Ik weet niet waar u gekeken hebt en waar u deze feestvreugde hebt beleefd vanavond. Maar het is echt wel een moment om afscheid te nemen op dit moment. Hè. Maar niet zonder eerst hulde te brengen aan zij die deze show tot een goed einde hebben gebracht. Uiteraard, mijn medepresentatoren... Jullie deden het fantastisch. Jacob Vele en Katrien, geef ze een applaus. Maar er zijn nog een heleboel mensen die ik ook nog moet bedanken. De eindeloze lijst van vrijwilligers. Ja, kom erbij, kom erbij, kom erbij. De eindeloze lijst van de vrijwilligers. Uh, de enthousiastelingen, de mensen die dit idee hebben gehad om dit allemaal in goede banen te leiden. De mensen van het bestuur, uiteraard. Uh, ik heb het over de, het lokale bestuur, maar ook daarnaast natuurlijk de nieuwe fusiegemeente. Uh, ja, Beveren, Kruibek en Zwijndrecht zij hebben deze droom werkelijk tot leven kunnen brengen. Ik vind dat BKZ hier bijzonder trots op mag zijn. We gaan zo meteen het podium hier vrijmaken, zodat jullie nog eens kunnen optreden, natuurlijk. Dat gaan we ook doen. En laten we wel wezen. Hier in Basel vanavond gaan wij een dik feestje bouwen. Dankjewel, tot de volgende keer tot het Eurofusie Songfestival!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 Uiteraard is Beveren ook nauw verbonden met de Waalslandhaven, meteen ook de grootste werkgever van de volledige fusiegemeente. Kandidaat voor Beveren, Robbie G en F Dot. Robbie G en F Dot, in de ZNAD. Goedemorgen, welkom in de derde grootste gemeente van Vlaanderen, maar wel de gemeente. Ik ben in BKZ, in BKZ, dus ik ben goed goedgezind. Van Singelberg tot de Graventoren. Ik heb een goed uitzicht, heb goed gemikt. Want ik raak de kern. Ik ben toegerecht, PFOS is eng. Ja, ik ben door de 3M drieën... opgelegd. Mijn pint en mijn samen in het land van waas. BKZ, ik, ik zie u graag. graag. Daarom dat ik die buitenslaak, dat heeft artijen. Want ik laat die P weg. Ja, dit meisje vraagt waar woon je. Ik kijk trots aan haar, haar en ik zeg BKZ. Kom van die BKZ. Ja, ik ben PKZ. Kom van die PKZ. Onderweg naar Prosper, lopen door de polders Scheef en een klok, ik vergeef al uw zonde Terecht een fok, een drink zonder Drink die trippel, altijd het ons Zijn Ik ben een engel van de hel, omdat ik zo zonder Ik vijber, lijk de doet die zie je kronen Mijn moeder is uit, van val, wat is slom Begoed, nu je zal te Elke zondag Komt. Je noemt me een eikel, maar die zit verder in mijn broek M'n kat, die is nu zoek, dus ik stuur in de Facebook Je zijn niet van BKZ, als je niet weet wat ik bedoel Ik ben de laatste van mijn soort en ik kan Ik voel me dood schuur geweest Nu heb ik korte, korte wal Ik ben in vrasen Ik raam even aan mijn heilig kruis Ik voel me SKB, SKB voor Want ik heb die ballen Ik ben een man van het volk Want ik laat hier niemand vallen In de BKZ Van die PKZ. PKZ. Ik ben van PKZ. PKZ. Ja ik ben PKZ. PKZ. Ik ga naar Bucht. Because my diet is, I think the mecca is. Have I nog honger? Then I'll take a frietje by the panes. Koken kan ik niet, dus ik dal baan is. Koken kan ik niet. Dus ik zeg boom, boom, but we zijn niet in het rietveld. Boom, boom, there's a sound on my fietsbell. Boom, boom, but we zijn niet in het rietveld. Boom, boom, that's a sound on my fietsbell. Have you ever felt like the world is yours today? The only thing you have to do is reach for it. Some people put your hands in the air. The thing I is yours.